Uw vlucht naar Mauritius op airbelgium.com Air Belgium. Fly Belgian Class. Bon, goedemorgen Schema. Goedemorgen. En goedemorgen Jeroen Meus. Goedemorgen Peter. Maar hoe gezellig. Oh, wat een goede radiostem heb jij. Oké. Okay. En hey, mooi hè? Ik vind het heel mooi. Echt waar, het klinkt als. Kijk, ik ga het zo houden dan ook. Iets met veel boter, maar wel lekker alleszins. <laughs> bon, goedemorgen lieve mensen. Ja, het is een beetje vreemd allemaal als je de voorbije dagen onder een steen hebt geleefd. Het heeft te maken met Kim die onderweg is naar een huwelijk. Hoor je zo meteen alles over. Goedemorgen jouw dag begint. Goedemorgen, morgen met Radio 2 ga je de dag in met een laag op je gezicht. Hey, hey, hey. Zeg Jeroen, uh, Jullie neus. schema die vroeg zich af of je eten ging meebrengen. Ah nee, ik heb niks bij. Uh. Omdat ik, ik ja, ik ben opgestaan om vier uur <laughs> kwart of zo. Mooi. Ja, dus uh, en jij kookt niet dag, Om dag. kwart over vier heb ik nog geen uh, geen. Beter wel, hè? Warm eten. Oh, ik durf af en toe wel eens een eitje bakken. Ah ja, dat is, uh, dat is, uh, ja, dat snap ik wel. Dat is, het is niet s ochtends, hè. dat is midden in de nacht. Ja, dat is een beetje vroeg nogal. Ja. Ben je een ontbijter? Ik, ben een, ja, ik ontbijt heel graag, maar ook nog nou, vandaag dus niet. Vandaag dus even niet. mag allemaal, natuurlijk. Als je nu al zin hebt om te spreken met Jeroen Meus, dat kan gewoon, deel het in de app van Radio 2. Hij ziet dat allemaal binnenkomen. Als je boe of uh, gewoon een leuk recept wil delen, of iets wil zeggen over zijn, ja, zijn baardgroei die er intussen toch wel is... Nee, nog altijd niet. Nog altijd niet. Nog altijd. Maar goed, Jeroen Meus in het huis, altijd fijn natuurlijk. Deel het in de app van Radio 2. Goedemorgen.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 So wake me up Ja, Vanavici, het is 8 over 6. Kijk, Romeus is bij ons. En ze weren al over bitterbal in onze app. Echt hè? fink mooi. We gaan straks even op doorgaan. Christens Amsterdam eerst. Hou je samba. Samba, crisscross Amsterdam. En nu al problemen. Dat op een, uh, ja, we zijn, toch, nou, we zijn woensdag vandaag. Ja, ja inderdaad. Ha, ja, een klein ongevalletje. Um, even kijken. Op de E17 van de Gent naar Kortrijk. Uh, bij Zwijnaard op de linkerrijstrook. Dat is gebeurd net voorbij de aansluitingen naar de E40. Verder gaat het ook al langzaam naar Antwerpen. Op de E313. 10 tien minuten ben je daar kwijt. Bij Hasselt Zuid. Komt ook door een ongeval. En op de Antwerpse ring richting Gent wordt het al druk aan de Kennedy-tunnel. Daar vlieg je zo'n 10 minuten. 12 over 6, vandaag woensdag 21 juni, officieel begin van de zomer. Je hebt dat voor het eerst keer gehoord op Radio 2Z. Vandaag weer veel zon en wolken als de regen weg is. Kim, die is even op reis, onderweg naar het huwelijk van Thibaut Courtois. Dus ik heb elke ochtend een heerlijke gast, waarvan ik me dan afvraag of ik ermee op reis zou kunnen. Vandaag is dat VRT TV-kok. Goedemorgen, Jeroen Meus. Goedemorgen, Peter. Ja, tot nu toe, alles oké? Okay? Zeer, zeer. Ik, ik, ben, ja, ik vind het heel fijn om hier te zijn, hè? ja. gezellig, hè. Ja. Nou, je, trouwens, lieve mensen, je kan ook op Droomreis. Daarvoor luister je elke ochtend zeer goed. Over twee uur, om tien over acht, dan spelen we een spel. Ik ga op reis en ik neem mee. Dat is voor straks. Maar vooral, uh, Jeroen, er zijn heel veel mensen die, uh, die blij zijn dat jij er bent. Ook Lilian, bijvoorbeeld, uit Knokkenheist. Zalig wakker worden met muziek op de eerste zomerdag. En Nelen Nijssen uit uh, Hasselt. Goedemorgen, Nelen. Goedemorgen, allemaal. Je had dan meteen een vraag voor je, Jeroen. Brand maar los, Nelen. Wat wil je weten? Wel, um, elke dag, zeker met dit warme weer, heb ik moeite om um, iets lekkers op tafel te toveren. <laughs> Het moet niet altijd warm zijn... Nee? Um, maar ja, voor het meeste moet meteen de kookplaat aan, en uh, ja. En je vraagt hulp van ik Jeroen. Ben... Oké, okay, help. Ja. ja. ja. ja maar ik, ik, vind dat, ik snap haar vraag heel goed, uh, maar ik ben een hele grote fan van kou eten ook. Een kouwe plat, hè. lekker, hè. Maar ik, ik vind het dan ook zo tof om die klassiek te houden. Dus gewoon echt de klassieke kouwe plat. En Wat maar... kan ze bijvoorbeeld vanavond eten? Een pèche gevuld met tonijn. Oh, maar dat heb ik vorige week nog gedaan. Ja, ah, ja, dat is lekker. Het nee, gebeurt nog. Ja. Weet je wat mijn mama vroeger deed? Dat zo waar was voor ons. En dat vonden wij geweldig. Ik weet niet of jij kindjes hebt, Nelie. Maar dan, dan, maakten wij, dan maakten ze, Ja, een avondclub... Dus stokbrood, met veel beleg, met groentjes, hardgekookte eitjes. En wij mochten zelf onze club maken. En wij, okay. vonden dat, wij vonden dat als kind, ik weet niet hoe plezant. Ja, gewoon een Oost, clubje maken. Maar we moesten het dan zelf doen. Dus, of... Maar dat is zo, Mensen associeerden de dan altijd met warm eten zo, en, en een ja. deftige plaat. Maar uiteindelijk, hè, zoiets kan ook. Ja, absoluut. Of een lekkere salade, dat heb ik gisteren gemaakt. In plaats van een varkenskot. Maar dat was wel met, met een beetje gebakken spekjes erin. Dat, we... dat kan nog net, ja. Dat kan nog net, hè. Zie zo'n hele, genoeg inspiratie? Ja, ik vroeg me alleen af. Um, stel dat je een, een redelijk klassieke partner hebt die zijn vlees oh. en patat en groenten heeft. Dat ja. Ja, wat doet Je bent een moeilijke vent, zeg maar. Dan maak je daarbij... Oh, nee, ja. hij eet alles hoor. Hij eet alles. Maar um, ja, een stukje vlees is gewoon een hardwerkende mens. Um, ja. ja, dat is... Ja, het is niet makkelijk. Maar koop hem een kotlet en bak het erbij bij het clubje. En maak er dan een lekkere salade bij. Komt helemaal goed. Nederlig geniet van de dag, hè? Jullie ook. hè. Dank Bedankt. En nog een mooie ook van Frederik uit Herendhout. Goedemorgen, Peter en Jeroen. Jeroen, als ik jou tegenkom, ergens zou ik jou direct een goede knuffel geven. Oh, dat mag. Heb je dat soms dat mensen spontaan vragen van een knuffeltje? Soms, maar dat is ja, soms. Soms wel. Meer, meer selfies. Zo, dat is wel heel hip, hè? Dat blijft nog altijd. Dat blijft, in. dat blijft nee, <laughs> nummer één. Zo, ja. Goed zo. Goedemorgen. Ja ja, uh, Isabel. Speciaal voor Jeroen Een Lekker beest. Goedemorgen.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 Goeiedag. Dag ja, meneer, 100 gram kippenkwit, alstublieft. Ah, kippen Oh ja, kwit van kappen met wegwerp is top. Oh. En dus breng ik mijn eigen potjes mee. Volassen. Oh, ja, ja. ah, Wil, uh. Wilt u dan ook nog kwitten pensen? Kwitten pensen, dat ken ik niet. Kappen met wegwerp is top. Kwit mee op kwitten.be. Een initiatief van de Vlaamse overheid. Blijf rekenen op 100% fiscale aftrek voor bedrijfswagens. Bestel vandaag nog uw Ford Kuga PF. Fort, Lord. Ford.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 Goedemorgen, morgen. 20 over 6. Goedemorgen, Jeroen Meus bij ons vandaag. Morgen hebben we Kim de Brie van Radio 2. En uh, Schema is er uiteraard ook. Schema, ja, we moeten het hebben over dat verhaal. Het is waanzin. Iedereen is het enorm aan het volgen. De duikboot die is zondag verdwenen in de Atlantische Oceaan. Die was onderweg naar het wrak van de Titanic. Er zijn vijf mensen die in die capsule zitten. Wat is nu meer dan dat? Het wordt heel spannend. Hoe is het op dit moment? Ja, volgens Schattingen zou er in de duikboot nog zuurstof zijn tot morgenmiddag 12 uur. Mm -hmm. Natuurlijk, we weten dat niet zeker. Het kan ook heel koud zijn, want als het schip op de bodem van de oceaan ligt en er ook geen stroom meer is, ja, dan wordt het wel echt heel oncomfortabel ook. Verder, zoals je zei, het is echt klein. Het is eigenlijk een minibusje. Ja. Ze zitten daar ook zo wat gehurkt in. Ze hebben daar geen stoel. Er is wel een soort van toilet achteraan. En daar is dan ook een klein raam. Maar ze hebben daar niks aan, want het is pikken donker, Want ze zitten bijna vier kilometer diep. En um, vliegtuigen, onderzeeërs en schepen die zijn op zoek naar de duikboot. Gisteren hebben ze al een stuk zo groot als Vlaanderen afgezocht. Maar, maar het is helemaal niet makkelijk. Vandaag komt er dan wel nog een diepzeerobot die met naar de bodem kan afspeuren. En er ook nog een andere duikboot die tot drie kilometer diep kan, die gaat ook mee helpen zoeken. Kun je je voorstellen, hiervan? Oh, nee. Ik word al zot. Als ik, als ik daar gewoon naar luister, ja. krijg ik al een uh, klein beetje last van claustrofobie. Ik, dit... ik heb het daar al sowieso niet zo op kleine ruimte. Ik ben daar niet zo voor... Maar, maar je bent zelf een duiker, zei je? Ja, ik duik, maar dat is wel iets anders. Ja. Ik zit in een capsule op mijn hurkje. Nee, dat is, oh, ik word daar Hoe oh, gaar maar die mensen. Ja, die kunnen dus niet rechtstaan sowieso en ze zitten ook niet echt. Ik vind onder... het sowieso een slecht idee. Ik, als je duikt op, en je bent op, ik ben op 30 meter al eens naar een wrak gaan duiken. Ja. Dat is iets, dat is, dat is, dat is, al, een, dat is al redelijk diep. Ja. Dat, dat doet al iets met een mens. Maar 3.800 meter is wel echt extreem. Maar stel nu dat ze, dat ze vandaag dan toch de capsule vinden. Ja, hoe, hoe gaan ze die mensen eruit halen? Lukt dat nog? Oh ja, het is heel lastig te zeggen, want dat hangt ook allemaal af van hoe diep die duikboot zit. Hè. Zoals ik zei, op vier kilometer diep denken ze. Maar dan kan je ze niet met duikers bevrijden. De druk is daar enorm groot. En um, de duikboot zou dan eerst dan moeten getrokken worden met een kabel door een andere duikboot. En trouwens, ja, het is ook gewoon nog nooit gebeurd, een reddingsoperatie op zo'n diepte. De diepste reddingsactie tot nu toe was maar 480 meter. En nu zitten we dus aan bijna vier kilometer... Toen de inzittenden daar bevrijd werden, was er nog voor twaalf minuten zuurstof over. Maar dus eigenlijk weten wij dat dat, dat waarschijnlijk toch niet zo heel positief af. Ja, je weet het niet. Je hebt, ik ik, ik en, probeer en, me zo ja, vast te houden. Oh, en die, ik ook. Die verhalen, ik ben, vindt en, dat, iedereen, dat leeft natuurlijk. Ja. Iedereen is wel empathisch. Hè? Ja, je hoopt, Ze, je, hoopt dat je hoopt ook afkomt. echt dat die mensen... Weet je wat? die voetballertjes in die, uh, die tunnel? Ja. Ja, in die grot. Dat is toch ja, goed afgelopen, hè? Dat is goed afgelopen, dus ja. Laat ja, of, of die kinderen in de jungle passen. Bijvoorbeeld, ja. Daar was ik zo blij mee. Ja, dus er zijn goede verhalen. Ja. Laten we daarvoor uh -huh. hopen. Uh, nog een goed verhaal, lieve mensen, uit de Kringwinkel. In van oh. Stokkem in Limburg. Daar hebben medewerkers een schat gevonden. Maak ons gek, Sheme. Ze vonden in een oude handtas zo'n 23.000 euro aan cash geld. Dat is veel geld. Dat staat in het belang van Limburg. En ja, Het is zo dat de medewerkers altijd de handtassen die worden afgegeven controleren, om te zien wat er iets van persoonlijke informatie in ja. zit. En Het was nu voor het eerst dat ze dus een gigantische som geld vonden. En wat hebben ze gedaan? Want eerlijk duurt het langst het afgegeven aan de politie. Oei. Die politie gaat op zoek naar de eigenaar om dat geld terug te geven. Want er moet iemand natuurlijk op zoek zijn naar 23.000 euro. Maar als ze dat niet vinden, dan... Gaat dat geld naar de gemeente? Ja, je vond dat niet eerlijk hè? Ik nee. vond dat echt niet eerlijk <lacht> echt, Staat dat niet in de wet dat er toch 10% naar de eerlijke vinder gaat? Of, of 90% naar de Ja, liefst nog dat, want wat heeft de gemeente daaraan? Of dat, heeft de gemeente daarmee te maken? Maar vooral komt er 23.000 euro in een handtas. Dat, ja, dat is ook speciaal. Dat is toch zo lous. Nee, dat is gewoon gespaard door een, door een dame die dat waarschijnlijk... Cash, ik moet cash hebben. En, Waarom zou dat een mevrouw zijn? Of een meneer, dat maakt niet uit. Je gebruikt ook jakosje meisjes. Ja. <lacht> Allee ja, hoe weet je dat? Mm, lang verhaal, lang verhaal. Maar goed ja, kijk, als iemand zich herkent in het verhaal, die denkt van: ik heb 23.000 euro verloren in mijn handtas. Ja, ik ik, ja, ik gevoel, voelt het, ik he, voelt het <laughs> nu alleen. Ja, ja. Goedemorgen, morgen. Peter van der Veijre en Jeroen Meus. En we gaan tellen van je: 1, 2, 3. 4. Ja, Ja, 23.000 euro gevonden in een handtas en deels een stokken. Iemand die denkt: Het is misschien gewoon drugsgeld. Zou, je... Zou zo zomaar kunnen zeg. Stel je voor. We gaan ervan uit van niet natuurlijk. Zometeen het nieuws uit je buurt. Eerst schema. Goedemorgen. Steeds meer mensen hebben een fietsverzekering tegen diefstal of schade. Vorig jaar waren er minstens 155.000, een pak meer dan in 2021. Dat komt omdat meer mensen voor een duurdere elektrische fiets kiezen. En de Rode Duivels hebben in de voorronde van het EK met 0-3 gewonnen van Estland. Aanvoerder Romelu Lukaku scoorde twee keer voor de rust en Johan Bakayoko kort voor het einde. Was het een goede match, Jeroen? Ik heb uh, niet gekeken. Sorry, okay, dit, sorry. Ja, vandaag. nee, nee. Ik kijk normaal altijd zeker naar de rode duivels, maar ja. gisteren had ik. Uh Nee. Nee, is... ik, ben, ik moest vroeg gaan slapen want ik... Ik oh, ja, dat... is wel professioneel als iets. Hè. En Dit is het nieuws uit jouw buurt. Nieuws uit Antwerpen met Elsbrand. In Merksem is een auto met twee inzittenden gisteravond in het Albertkanaal beland. Het ongeval gebeurde aan de vaartkaai onder de brug van de Noorderlaan. De passagier, een vrouw, is in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. De bestuurder, een man, kon zichzelf bevrijden en werd door omstaanders uit het water geholpen. Hoe het ongeval is kunnen gebeuren wordt nog onderzocht. Mogelijk was een medisch probleem tijdens het rijden de oorzaak. Het is nog onduidelijk wanneer de lift van de voetgangerstunnel op Rechterhoever in Antwerpen weer gebruikt kan worden. Zowat een half jaar na de renovatie van de historische tunnel is de lift opnieuw stuk. Blijkbaar zou er bij deze warme temperaturen een probleem zijn met de combinatie van de oude historische motor met de nieuwe moderne sturing. Stefanie Nagels van het agentschap Wegen en Verkeer. Vermoedelijk ligt het aan de ja, hoge en warme temperaturen die we momenteel kennen, in combinatie met ook de warmte die wordt opgewekt door de oude motor. Sinds donderdag zijn we intensief op zoek met uh, de aannemer naar de oorzaken van het probleem en een oplossing. We verwachten jammer nog niet dat we voor maandag de lift terug in werking krijgen. Dit weekend zijn de liften van de voetgangerstunnel sowieso stilgelegd. voor het festival Life is Life op Linkeroever. om lange wachtrijen te voorkomen. Inwoners van zeven gemeenten uit de Antwerpse Zuidrand. kunnen vanaf vandaag een nieuwe online erfgoedbank raadplegen. met historische foto's en filmpjes. Het gaat om Aartselaar, Borsbeek, Edigem, Kontig, Lint, Hoven en Mortsel. Het beeldmateriaal komt van lokale verenigingen, heemkundige kringen en de gemeente zelf. Inge van erfgoedcel Zuidrans. Dit zijn foto's uit straten, dus op oude postkaarten... ...filmmateriaal van processies of van jaarmarkten. Het is een heel divers aanbod dat erop terug te vinden is. Het is natuurlijk wel de bedoeling dat we in de toekomst nog meer materiaal gaan toevoegen... ...en natuurlijk willen wij we ons steentje bijdragen om dit te bewaren naar de toekomst toe voor de volgende generaties. Wie nog oude foto's of filmpjes heeft, kan dat laten weten via een formulier op de website erfgoedzuidrand.be En er zit geen blauwalg meer in de vijver van de mosten in Hoogstraten. En dus kan er weer volop gewaterskiet worden. Sinds vorige week mocht dat niet meer van de burgemeester, want een blauwalg die toen op het water dreef, kon gezondheidsklachten veroorzaken. In de zwemvijver ernaast is er nooit een probleem geweest. dat. Daar kon en kan je nog de hele tijd terecht voor een verfrissende duik. Brede opklaringen vandaag met maxima rond 26 graden. Morgen eerst opklaringen, later regen en temperaturen rond 22 graden dan. Meer nieuws uit Antwerpen lees je ook een hele dag door in de app van VRT Nieuws. Ah, joh, de probleem op een woensdag, er waren er wel een paar uh, ja, er zijn een paar ongevallen gebeurd vanmorgen al op de E17 van Gent naar Kortrijk bijvoorbeeld in Zwijnaarde, daar is net voorbij de aansluitingen naar de E40 de linkerrijstrook dicht, verder gaat het ook al langzaam naar Antwerpen, op de E 34 vanaf Oelegem op de E313, 10 minuten file bij Hasselt, de Zuid zien we daar staan komt door een ongeval ook, en verder op die E313 gaat het ook nog eens 20 minuten langzamer vanaf Massenhoven, op de Antwerpse ring dan richting Gent, al vrij druk hoor, bijna 5 25 minuten vertraging van Deurne tot aan de Kennedy tunnel Dan uh, even kijken naar Brussel. Daar hebben we vertragingen van zo'n 10 minuten vanaf Afliegem op de E40. En op de binnenring dan rond Brussel gaat het ook langzaam van groot bijgaarden tot Zelik. Daar is door een ongeval de linkerijstrook dicht. Jeroen is bij ons, deze uh, net terug uit Schotland. Waarom, hoe en wat? En hoe kan jij ervoor zorgen dat je misschien zelf naar Schotland kan in? Nah, binnenkort dan toch. gebeurt allemaal over vijf minuten. <tie> Voel de dankbaarheid van uw viervoeter. Tot en met zaterdag, elke tweede zak hondenvoeding aan halve prijs bij Horta. Zeg Aldi, wat is de knaldi? Wel, nu bij Aldi: 350 gram verse Belgische mergijswashes voor de knaldiprijs prijs van maar 4,49 euro. En voor daarbij een verse komkommer voor de knaldiprijs prijs van maar 50 cent. Undo stress, Elke barbecue verdient onze mergijs. En onze komkommers. Aldi, altijd slim.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 van de verre The New York City, in the funk, it's you tell She took my heart and she took my money She have slipped me a sleeping pill She never drinks the water, makes you want a French champagne So Het is 19 voor 7. Goedemorgen morgen op Radio 2. Maar is dat Jeroen? Meus bij jou daar? Ja. Zeker wel. Ja, want Kim is op reis. Onderweg naar het huwelijk van Thibaut Courtois. Dus elke ochtend een uh, heerlijke gast. Waar ja, ik me afvraag of ik op reis zou kunnen met jou. Maar we gaan dat over een uur of drie merken. we dat. Hoor. Ja, oké. Okay. Welk gevoel heb je erbij intussen? Ik ben 100% zeker dat we. Ja? Ja, ik denk het wel. We moeten nog een paar obstakels overwinnen, Jeroen. Maar... Nee, Jij je bent sowieso culinair geïnteresseerd, dat weet ik. Dat is waar, ja. Dus dat is al plus. Ja, Zou je met Shema op reis kunnen? Die is ook culinair. Ja, maar wie is, in, wie, wie is er in Vlaanderen of in België niet culinair geïnteresseerd? Ik, ik ken mensen die niks echt? hebben met... Uh... Mijn broer. Echt? Als hij niet zou moeten eten, dan zou hij dat echt niet doen. He? Hij heeft dat onlangs letterlijk gezegd. En ik dat vind... heb ik nog nooit gehoord. Ja. ja. Ik ken ook mensen die uh, ja. heel, heel gewone... Heel gewone en zo, oké, okay, omdat het moet. Ja. Uh, okay, ja. Voilà. Je neemt die dan mee naar een heel lekker restaurant. Dan zeg je van, ja, dank je wel, maar... Oh. Zo'n goed frietje zo, vind ik toch uh, leuker. Ja. Ja. ja, dat is heel okay. leuk hoor. Goedemorgen, dag Jan Lenaerts uit Mechelen. Goedemorgen. Jan, jij had nog een vraagje voor Jeroen Meus. Vertel eens. Wel, mijn moeder Zadiger, dat was geen uh, keukenkoningin, dat was een keukenkeizerin. Ja. En die kon van de simpelste ingrediënten de lekkerste zaken klaarmaken. Ja. En uh, mijn vraag was, het recept voor vleeskroketten ja, ja. Je vindt dat wel op uh, internet, uh, op Nederlandse sites. Maar ja, een Nederlander en het klaarmaken. <grijg> ja. dat, dat, dat is de verf van mijn denk ik. Op, pas op, pas op. Dat is is dat, veel verbeterd, dat, hoor. Veel verbeterd, daar. Oh my. <grijg> Absoluut. Maar vraag maar. Wel, kijk, euh, ik vind overal wel recepten, Belgische recepten van bitterballen, waaronder die ook van Jeroen, maar mm. een bitterbal en een breeskorket, dat is toch wel iets helemaal anders. Ja, en wat, wat, wat is precies je vraag? Want ik zag iets van soepvlees staan, onder andere. Wel ja, dus mijn moeder zaliger maakte, uh, maakte soep, en van dat soepvlees maakte ze, ze dan... Ja. Een dat is een heel, trouwens een heel, heel, heel goed idee. Maak dus... jij dat niet met, de, met de soepvlees? Ik heb, dat, ik, heb recep, ik heb een recept. Dit jaar hebben wij nog eens een bitterbal gemaakt, maar op basis van varkenswangen. Mm -hmm. Soepvlees is soepvlees. Dat is runsvlees. Dus ik vind dat wel een oh. heel goed... Ik vond, ik vind, dank u voor het idee, want ik, dat, ik kan daar ah. wel mee aan de slag. Dat soepvlees wordt gekookt en lang gekookt in een bouillon met, met veel kruiden. En het is eigenlijk die bouillon dat je moet binden en daar dan je ja, fijn, draderig. Uh, geplukt soepvlees ondermengen. Dat laten opstijven en daar moet u kroket van maken. Ziezo, Jan. Zo simpel kan het zijn. En dus binnenkort te zien in uh, dagelijks... Kost. Als ik uh, met Jan zijn toestemming zal ik uh, dat eens in dagelijkse kost klaarmaken. Ziezo, geregeld, Jan. Dat zou top zijn. Ah, wel, we gaan daarvoor zorgen. Zijn. Geniet ervan. Fijn ochtend. Ik ga op reis en ik neem mee... Jeroen Neus! Jawel, hey, maar Jeroen, je bent net terug van, van Schotland voor een nieuwe tv-show op ja. PRT1. De Mosterd van Meus. Ja, wat wordt dus, dat? Dat is een, een, een reisprogramma waar ik op zoek ga na 13 jaar dagelijks kost en bijna 3000 recepten verder. Hmm. Dacht ik dat het misschien in stof zou zijn om eens in het buitenland te gaan kijken wat mensen uh, dagelijks eten. Gewoon, kost in een ander land. En dat is eigenlijk de zoektocht. Uh, ja, wordt gefilmd en heet, het wordt in een programma gegoten de monster van meus. En Schotland, ja, dat, ik, ik heb er alleen maar haggis uh, gevoeld. bij. Ja, ja, daar wordt daar wel veel gemaakt. Uh, mijn gids ter plaatse is eigenlijk een collega van mij. Dus we gaan op zoek naar een uh, televisiekok of een online YouTuber. En die zegt mij, als je Schotland wilt leren kennen... Dan moet je daar naartoe gaan. En deze keer heb ik gewerkt met Tony Singh. En dat is een Indische, Schots, dus heel, heel kleurrijk figuur. Ja. En die heeft mij op, op pad gestuurd. En ik heb, uh, ja, ik kan nog niet alles verklappen. Heb je... tipje van de sluier? Ik heb uh, rare dingen gegeten in. in, in uh... Geef ze een voorbeeld. Ze eten daar double carbs in Schotland. Double carbs? Dus bijvoorbeeld, ik heb in een café gezien dat ze fritten. Eten met daarover macaroni en SPK. <lacht> Volgens mij niet slecht. Ze, ik eet ik niet slecht dub is. ze eten dubbel carbs, dus twee keer koolhydraten. Oh. In één in recept doen ze heel, heel heel vaak, omdat eigenlijk Schotland uh, koud en kil. En nu hadden wij een hittegolf, dus wat een prachtig weer. Ja. Maar van oudsher is de voeding eigenlijk voor hun niet zo heel belangrijk, maar geen brandstof. Ja. Uh, Marijan Teugels uit Antwerpen die, uh, wil nog iets, iets wat je waarschijnlijk veel hoort. Jeroen, wilt je alstublieft een beetje minder strooien met zout en peper? Merci. Maar dat is niet waar. Dat is niet waar. Maar Marijan, ik zal erop er letten. We gaan de rekening houden. Dus. Ja. <laughs> alstublieft. goedemorgen Niels, de Stadsbader.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 Ik had het nooit verwacht, maar het heeft me hier gebracht. Ik ben gevallen voor jou. Ik ben gevallen voor jou. En ik zal altijd van je houden als het tegen zit. Dan kan je op vertrouwen met je ogen dicht. Jij en ik, en ik doe alles voor jou. Roep maar wat je wil, je maakt me af. Please find out. en Kenny B, die terugkomt uit Suriname intussen. Margot van de Regio. Dus Jeroen, we hebben ook een, een soort persoonlijke. Ja, de Jeroemeuze zeg maar, die elke dag op zoek gaat naar een andere regio. en die dan leert kennen en daar de wonderlijkste avonturen mee meemaakt. Je kan dat nu zien en horen in de app van Radio 2. Dag Margot van de Regio. Goedemorgen. Ja, goedemorgen. Vertel eens, waar, uh, waar ga je vandaag naartoe? Wel, ik sta aan de ingang van het provinciedomein in uh, Huizingen, want hier is iets heel leuk gebeurd. Hier is een Belgisch trekpaardvele uh, geboren. En ja, dat is best wel uh, speciaal, want het is de eerste keer in vijf jaar dat dat nog eens gebeurd is hier. Um, vroeger stond ons land echt bekend voor die trekpaarden, want dat waren echte ja. werkbeesten. Maar sinds dat er zo gemotoriseerde voertuigen en zo gekomen zijn, is die populariteit echt afgenomen. Om maar te zeggen, er zijn er nu toch nog maar een, um, drie tot 4000 van die trekpaarden in ons land. Dus dat is echt niet veel. Maar hier in Huizingen willen ze dat in stand houden. Er is nu een veulentje geboren. En straks om 11 uur wordt dat aan het grote publiek voorgesteld. Dus er is er een kei groot uh, geboortefeest. Wordt de naam ook uh, bekendgemaakt. Maar ik mag u binnen een klein uurtje al even meenemen naar het veulentje. Dus bereid u voor voor iets heel, heel schattig. Rond 20 voor 8. En uh, dan horen we jou... <coughs> Excuseer, dan zien we jou. Een Beetje emotioneel van zo'n veul. Ja, ja ik ben echt. Je hebt het. ook iets met paarden. Ik, mijn vrouw is Amazone. Ik kan ook paard redden, ja? Toch? ja. ja. Ik kan ook paard heb je zelf paard? Ik, ja, heb dat wel, ja, ik heb dat wel gehad, maar die is uh, vorig jaar ook overleden. Ja, zie zo, sfeerweg. Ja, sfeerweg. Ja, en mijn hond ook. Ja. Is hij hond dood? Ja, dezelfde oh. week. Nee. Ja, het was niet mijn topjaar vorig jaar. Oh, Vlak, ja. oh dat wist ik helemaal niet. Ja, ja. En, maar heb jij intussen een andere hond? Ja, we, hebben, we hadden drie honden. We zijn, we zijn nogal dierenvrienden thuis. Ja. ja. En, heel, ja, en ja, ze was oud. Dus, de, en hoe oud was de hond? Twaalf uh, jaar. Ze is, uh, dat is dat eigenlijk de dagelijkse kosthond. Want die was... Uh, die, is, die was er van in het begin bij. In, in ja, de eerste keuken van kost nam ik die ook altijd mee. Ja. En er is zo ooit een filmpje geweest van puppy tot volwassen. Ze hebben daar een keer een compilatie van gemaakt. Mm, maar dus, ja, uh, maar die is, hebben die is, ja, we ja. hebben nog twee honden We hebben nog twee honden, ja. Oh, gelukkig maar. Goed, Margot van de Regio hoor je rond 20 voor 8. En zie je ook ergens in Huizing in Vlaams-Brabant. Met een filmpje.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 Fine bread from a man in Brussels. He was six foot four and full of muscle. I said to speak my language. He just smiled and gave me a bitch sandwich. And he said. I come from alone. van de Van Kaasbroek uit Merchten, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, uh, je hebt een belangrijke vraag, vertel eens. Ja, ik ben uh, vol spanning uh, aan het wachten op jouw uh, vraag en op jouw antwoorden, zelfs van. Uh, ik op ga reizen gaan. en ik neem ja. Just, ja. Je kan Just. een prachtige reis winnen bij ons. Ja, Dat is over uh, ongeveer een dik uur, iets meer dan een uur. Tien over acht, Anne. Oké, okay, prima, ik blijf ja. luisteren. Zeer goed, dankjewel. Doei. Die Rumeus ook bij ons, die net bezig was over dagelijkse kosten. Ik zag een foto van iemand die een foto had genomen van ja. het dagelijkse kosthuis ja. in Leuven. Dus je zei net, die straat hebben ze speciaal opnieuw aangelegd. Vroeger. Ja, nee, of het nu speciaal is, maar ik, het viel wel op. Die straat was vroeger was eigenlijk zo een. een, een ja een redelijk onbekend straatje. En, uh, sinds Dades kost, uh, hebben ze heel de straat mooi aangelegd. En, uh, ik denk dat de stad Leuven heel blij is met ons in, uh, in, in de schermakersstraat nummer 11. Ja, bij deze nog even. Ja. Hè, want daar negen ja, dagen iedereen is daar op. welkom. Ja. En hoeveel mensen komen per dag kijken ja, dan? Ik, ik tel ze niet, maar heel veel. Uh, heel veel schooltjes komen er langs. Ik heb ook al gemerkt dat we in een gids zitten, in, een tour, een in de tour van, een, van, uh, van sommige gidsen die daar echt komen. Ja, en ja, ja dat, is, dat is heel tof. Ja. Is echt, we hebben het toste decor van de wereld. Er ja. bestaat nergens anders dat, het, dat ons decor mensen zijn. Prachtig, zeg. Dat is toch fantastisch. En die keuken blijft dezelfde? Nee, de keuken krijgt een make-over. Er komt een nieuwe keuken. Ja, er komt een nieuwe keuken. Vanaf wanneer is die dan te zien? Vanaf uh, het nieuwe seizoen in september. Het is wel weer een uh, Shelby's primeur. Je van ja, de echt krijgt een nieuwe keuken. Helemaal ja, weer al. Ja, maar jij blijft. Slijt nogal keukens, hè? Ja, echt waar, van een gast. Ja. Het is 2 voor 7. Goedemorgen, je vragen en je Meus. je kan ze delen in de app van Radio 2. Nu bij Coruit, merkenfestival. Met 20% korting vanaf drie pizza's van Dr. Uitke Ristorante. En nog veel meer kortingen op andere grote merken. Geldig tot en met dinsdag 27 juni in onze winkels en in onze webshop via Collectingo. Voorwaarden op Coruit.de. Laagste prijzen. En toen zag ik in de Efteling een boom die sprookjes vertelde. Dat was dus een dag. En toen ging ik supersnel in de piton. En toen aanvullen we mijn papiertjes op. Papier, pieren. dank We samen een heerlijke zomerdag. En koop je tickets op Efteling.com. Het is warm, het blijft warm, dus soort Radio 2 ervoor dat je met je hele gezin kan genieten van een zwemparadijs. Dat ook nog voor half acht. Elke dag, telk voor twee, VRT Radio 2. Zeven uur intussen, het VRT Nieuws, Shema Saisai. Goedemorgen, er zijn een pak meer mensen die een fietsverzekering hebben. En de rode duivels wonnen hun EK-kwalificatiematch van Estland. Steeds meer mensen hebben een fietsverzekering. Vorig jaar is het aantal fietsverzekeringen met 40% gestegen tegenover 2021. Het zijn, mensen, het zijn fietsen die mensen zelf kopen of leasen via het werk waarbij ze een deel van hun loon afstaan. Vaak zijn het duurdere elektrische fietsen, zegt Barbara van Spijbroek van Assuralia, de koepel van verzekeraars. Volgens de enquête die we gehouden hebben, bedraagt de gemiddelde vergoeding bij materiële schade 1.055 euro. En bij een fietstiefstal zal de verzekeraar gemiddeld 1.500 euro. 160 euro uitbetalen. Dat betekent toch dat mensen eigenlijk een fietsverzekering nemen wanneer dat ze toch op een tweewieder zitten van een vrij hoge waarde. In Merksem in Antwerpen is gisteravond een auto in het Albertkanaal beland. Een duikteam kon een vrouw uit de auto redden. Ze werd gereanimeerd en is in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. Toen de hulpdiensten aankwamen, vonden ze ook een man die zelf uit het water is geraakt. Maar hoe het ongeval is kunnen gebeuren, is nog niet duidelijk. Nee. Franse en Belgische reddingsdiensten hebben gisteravond gezocht naar een professionele zwemmer die het kanaal probeerde over te zwemmen, maar vermist raakte. Wie het is, is niet bekend. Maar de zwemmer zou dus geprobeerd hebben om vanuit Engeland naar Frankrijk te zwemmen. De Franse kustwacht heeft een zoekactie opgestart en kreeg daarbij ook hulp van een Belgische helikopter uit Kokzijde. Rond tien uur gisteravond moesten ze wel stoppen met zoeken en de zwemmer was toen nog niet gevonden. Premier de Croo wist dat minister van Buitenlandse Zaken Lahbib visa zou geven aan burgemeesters uit Iran. Door hun bezoek aan Brussel nam de Brusselse staatssecretaris Pascal Smet ontslag. Hij had de conferentie waarop ze aanwezig waren meegeorganiseerd. En nu blijkt dus dat de premier akkoord was gegaan om de Iraniërs een visum te geven. Volgens hem zou Iran zich anders vernederd hebben gevoeld en dat zou het leven in gevaar brengen van Europeanen die nog gevangen zitten in Iran. Er is toch nog hoop om de opvarende van een vermiste duikboot in de Atlantische Oceaan levend terug te vinden. Reddingsdienst hebben bonsgeluiden opgevangen die van de duikboot komen. De kleine onderzeeër was op weg naar het wrak van de Titanic met enkele toeristen aan boord. De tijd dringt, er is nog zuurstof aan boord tot morgen. Intussen raakte ook bekend dat een topman van het bedrijf achter het duikbootje enkele jaren geleden werd ontslagen omdat hij twijfels had bij de veiligheid van het vaartuig. Binnenlandse Zaken heeft een nationaal wespeloket gelanceerd. Als je dus last hebt van wespen, kan je nu terecht op de website van 1722. Daar kan je ook al niet dringende hulp vragen als je schade hebt door stormweer of wateroverlast. Maar ook voor wespen is dat nodig, zegt wetenschapper Peter Bergs. Men heeft dat eigenlijk in het leven geroepen om te vermijden dat mensen eigenlijk gewoon naar noodnummers beginnen te vellen, naar de 112. En dat is eigenlijk niet nodig, want dat is voor echte dringende op een wespennest is over het algemeen zeker geen dringende aangelegenheid en men heeft geprobeerd om dat nu een beetje te kanaliseren en dat nu naar de 1722 te brengen. En op de site van 1722 staat ook informatie over hoe je de Aziatische hoornaar kan herkennen. Die is schadelijk voor honingbijen en homos. En de Rode Duivels hebben hun EK-kwalificatiewedstrijd in en tegen Estland gewonnen met 0-3. Lukaku scoorde twee keer en ook Bakayoko kon een goal maken. Jan Vertongen is tevreden. Ik denk dat de coach het uh, goed had gezegd voor de wedstrijd. Dus veel ploegen die hier uh, 0-3, 0-4, 0-5 komen winnen. En, uh, ik snap waarschijnlijk de kijkers dat het spel af en toe niet, niet optimaal was, maar uh, uiteindelijk uh, 3-0 winnen in Estland uh, is, een, is een goed resultaat. Hè. In dezelfde groep won Oostenrijk met 2-0 van Zweden. Oostenrijk is voorlopig leider met drie punten meer dan België, maar heeft wel één wedstrijd meer gespeeld. Dit is het nieuws uit jouw buurt. De lift van de voetgangerstunnel op Rechterhoever in Antwerpen is opnieuw stuk. Het is nog niet duidelijk wanneer hij weer gebruikt kan worden. En inwoners van zeven gemeenten uit de Antwerpse Zuidrand kunnen vanaf vandaag een nieuwe online erfgoedbank raadplegen. Met historische foto's en filmpjes. Brede opklaringen vandaag met maxima rond 26 graden. Morgen eerst opklaringen, later regen. Meer nieuws uit Antwerpen lees je een hele dag door in de app van VRT Nieuws. Hoi, ja, het is 4 over 7. Waar staan de problemen vanmorgen? Het is vooral richting Antwerpen. Moeizaam rijden vanmorgen al vrij vroeg. Dus ruim een half uur ben je kwijt. Op de E34 vanaf Oelegem. En op de E313 vanaf Massenhoven. Het is ook zeer moeizaam rijden op de Antwerpse ring richting Gent. Met maar liefst 35 minuten vertraging van Antwerpen-Noord helemaal tot aan de Kennedy-tunnel. naar Brussel gelukkig wat minder lange files van een kwartier onder meer. Dat is op de E40 vanaf Aalst. En op de E314 tussen Tieltwingen en Holsbeek. Op de binnenring rond Brussel Verdraag je 10 minuten tussen Grote Bijgaarde en Vilvoorde. En Zelk moet je opletten voor een ongeval op de linkerrijstrook. En dan problemen in Antwerpen aan de voetgangerstunnel op rechteroever zijn of is de lift defect. Dus uh, ja, problemen voor fietsers daar. Prachtige vraag die binnenkomen ook voor Jeroen Meus bij ons hier. Nicole zegt van ja, dagelijkse kost wil je dat altijd doen. Maar uh, kun je op vrijdag geen speciaal gerecht klaarmaken om ons uh, ja, in het weekend wat exotischer te maken? Is dat een idee? Dat zou een idee kunnen zijn, maar wat ik eigenlijk met Darius Kost doe, is mij geen uh, regels opleggen, want dan mm. hang je er ook aan vast. Ja, dat. Dus ik, ik, uh, ik hou dat altijd zo, zo, zo uh, open mogelijk, maar er zit wel een stramien in. Oké. Okay. Dus is dit elke week wel iets. iets... Een speciaal kenin. ja. Belangrijk ook, uh, ik weet niet wie het was, maar je gaat een nieuwe keuken krijgen bij je dagelijkse kost. Kleine Shelby's primeur <laughs> Iemand vraagt: van, kunnen we die, die tweedehands uh, keuken dan niet kopen op een of andere manier? Hanne vroeg het. Uh, ja, daar ga ik niet over. Dus wat mij betreft, ik uh, mag je ze zeker vast. Uh, ja, maar, dan... aan, maar ze is wel echt opgekookt, hè? Ah ja, die is helemaal kapot. Echt, we werken daar zo hard in. Dat is ook een soort decor waarschijnlijk. Of, uh, dit, was, uh, dit was, ja, nu... Nee, maar... Ik mm, ja, Ga nog niet verregen, maar het wordt <laughs> echt, nu gaan we echt in de Nu wordt het echt goed. Ja, Oké, okay. ja, ja, ja. dank je ja. wel. Goeiemorgen,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 Playing. And Any if it started raining You won't hear this boy complaining Cause I'm glad that you're the one who got away It's a beautiful football It's my turn to fly So girls get in line Cause I'm easy you no know, playing this guy like a fool But now I'm alright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 It's a beautiful day, and I can't stop myself from smiling. Therefore, drinking when I'm by. And I know there's no denying. michael buble heeft altijd gelijk het is een beautiful day 10 over 7, woensdag 21 juni, officieel begin van de zomer. De dag dat je hoorde op Radio 2 dat er meer mensen een fietsverzekering hebben. Weer veel zon en wolken vandaag. Uh, Kim is even op reis naar het huwelijk van Thibaut Courtois. Dus elke ochtend een heerlijke gast. Vanmorgen dat Jeroen Meus. Zij, Jeroen, ik heb een heel mooi appje binnengekregen van Caroline de Brouwer uit Aalst. Ja, ja. Die, uh, die heeft vandaag het vierde kookboek uit van haar taalbadklas. Ja, prachtig, uh, van hè. SMI Moorselbaan in Aalst. Die werkt met anderstalige nieuwkomers en die laat zich inspireren door dagelijkse kost. Ja, ik ken... Ik, Allee, ik ken... Ik, ik, ik, ik, ik, ik jou ze geweest. is al bij mij geweest, Caroline, met haar klasje. Dat is een, de aan klas. Uh -huh. uh, en ik heb de indruk dat veel leerkrachten trouwens, waar ik een heel warm hart voor heb voor die leerkrachten, want die zetten zich ongelooflijk straf in, uh, en die gebruiken dagelijks kost om uh, anders, dus nie nieuwkomers Nederlands te leren. Aan wow. de hand van dagelijks kost. Dus Jeroen dus meus? Heel vaak aangesproken en dat is zo plezant. Trouwens, dat, dat boekje dat zij maakt, is altijd met een nationale recht van het land van herkomst van die kinderen. Dus ik heb daar zelf ook nog iets aan. Dus heel, heel, heel, heel, heel fijn, ja. Pof. Heel tof, ja. Nu, als je zelf begint te dromen, je kan ook op Droomreis. Daarvoor luister je elke ochtend zeer goed om tien over acht. Straks spelen we voor de eerste keer een prachtig spel. Maar we moeten, we moeten naar Westende, Schema, in West-Vlaanderen aan de zee, daar is boel over een reuzenrad. Wat is er aan de hand? Elke zomer plaatst het gemeentebestuur van Westende daar een reuzenrad op de zeedijk voor de toeristen hm. en uh, een aantal dagen geleden zijn ze begonnen met de opbouw, dus het staat er nu al nog maar net, maar ze moeten het dus nu al het weer gaan afbreken en dat komt allemaal door een Brusselaar die op de zeedijk van Westende zijn tweede verblijf heeft hm. en die zat daar en die dacht dat stoort echt in mijn zicht staat niet. Ik kan de zee niet meer zien, dacht hij dan. En ik, die dacht dan meteen, ik ga daar een klacht voor indienen. Ik stap naar de rechtbank. En de rechtbank heeft hem gelijk gegeven. Oh. En die heeft beslist dat de had gewoon weg moet. En de burgemeester van Westende, Jean-Marie de Dekker, die is daar niet blij mee. Even luisteren. De zieligheid is dat... Uh... Een tweede verblijver die in Brussel woont, een klacht neerlegt. waardoor tienduizenden mensen het slachtoffer van zijn. Ik heb uh, onmiddellijk contact gezocht met die persoon. om tot een uh, vergelijk te kunnen komen. Maar uh, het is die man erom te doen. om alles te verbieden wat op de zee gebeurt. Wat ik me een beetje inderdaad afvraag. waarom is die man. Want dat heeft hij niet gedaan. eerst naar de dekker gestapt om erover te praten. Heeft dat inderdaad niet gedaan en daar was de burgemeester ook wel heel ontevreden over, want hmm. dacht konden daar toch over praten. Die Misschien een schrik voor een ipon. <lacht> dat zou ik denken. Jean-Marie de Dekker weet je nooit natuurlijk. Nee, ik, zou, ik zou ook wel een klein beetje zo. Beste meneer de Dekker, uh, ja, dus klets. excuseren. Excuseer. En dan gevloerd. Ja, gevloerd. Maar ja, kan je dat begrijpen, Jeroen? Nee, ik kan dat niet begrijpen. Ik nee. denk dat hij uh, in deze, in deze Jean-Marie de Dekker gelijk heeft. Ja. In deze wel? Ja, in deze wel. <lacht> ik vind dat zielig. Ga daar kom aan. Het is toch gezellig? De staat voor de deur. De dijk loopt vol. Reuzenrad. Maar die zal dat proberen in het hoofd van die man te krijgen. Hij zal waarschijnlijk zeer veel geld betalen voor zijn appartement. Dan denken van, ja, maar ja, wacht, nu komen ze hier van alles voor. Zeg. Maar dat is toch tof, een uh, reuze. Tuurlijk is dat. Dat is folklore, ja. dat is vertier. Dat is... En hoe vaak is die daar, effectief? Ja. Ook dat, ja. En je moet je ook eens afvragen, hoe belangrijk vind je jezelf dan? Ja, ook dat. Maar, maar er is wel een beetje hoop, want het wordt wel verplaatst. Waar gaat het staan? Het gaat nu naar Middelkerke op het Arthur-de-Greefplein. En daar overmorgen gaan ze het daar beginnen opbouwen. Zie zo, kan je lekker reuze raden in Westende nog? In nee, Westende. Middelkerke, Westende. Ik weg uit Westende, Peter. Ja, maar ja, dat is toch allemaal één popnat, hè? Dat is toch hetzelfde? Of niet? De kust. De kust. De kust. <laughs> me 16 over 7, Tom van Damme uit Deurne. Goedemorgen Tom. Nee, het hoop ook en ik ben verhuisd. Ja, dus, en dat op twee minuten. Waanzin. Goedemorgen. Ja. Goedemorgen. Ja. Zeg maar Tom wat een prachtige foto krijgen we hier binnen. Want je, wat heb jij thuis staan? Ja, ik heb een heel verzameling van boeken van Jeroen Meus. Ah, Mike ziet hier. Alle amai, boeken. Ongelooflijk. Alle boeken. Wanneer komt de volgende boek uit? Uh, binnenkort. Uh, ik, maak oh, er twee, ik maak er twee dit jaar. Uh, dat is ook een primeur. Oh, twee? Ja, we gaan een speciaal boek maken voor de feestdagen. En daar komt uh, ja, een klassiek kokboek uit. Klassieke kost. Hopla, ziezo, Tom. Oh, wil jij die dan ondertekenen voor mij? als mijn handtekening zo? Ja, ik wil ze allemaal komen ondertekenen voor u. Maar er zijn er wel heel veel, daar moeten we een dagje congé voor pakken, precies. Ja, ziezo, dat, dat is een dure afspraak die gebeurd is in Goede morgen Ja, ja. is geregeld. Tom, dankjewel. Fijne ochtend nog, hè, man. Ja, prettige dag. Ja, hoe lang wil je dat nog doen dagelijks kost? Zolang als ik mag. Ik vind dat ongelooflijk tof. Met een dag begint met een glimlach als ik weet dat ik mag gaan filmen. Ik doe dat zo, zo graag. Dat is, nou, dat is mijn lang leven. Ik doe dat okay. ontzettend graag. Je bent, dat niet, uh, ik word dat echt niet beu. Heb je nog tijd om te gaan zwemmen? Hoe bedoel je, gaan zwemmen? Ben je een zwemmer? Mm, niet zo, niet zo. Dat is spijtig, ja. Maar dan kan je niet is... meedoen met onze wedstrijd zo meteen. Want uh, nog voor half acht kun je gratis Paradijs zwemmen. Dat is paradijs, man. Ja, maar ja, Daarom luister je natuurlijk. Ja, oké. Okay. Ze hebben alles gelezen, alles gezien, alles gehoord. En op zaterdagochtend delen ze alles op Radio 2. Radio 2 Weekwatchers. Het leukste nieuwsoverzicht van de week door Ruben van Gucht en zijn vrienden. Zaterdag zijn we er weer voor de laatste keer dit seizoen. Dan komt Christel van Dijk als weekwatcher en in Minded komt live optreden in Gent. Radio 2 Weekwatchers. Live vanuit Het Huis van alleen in Gent. Zaterdag om 8 uur op Radio 2.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 Ja, goedemorgen, allemaal. Jeroen, Peter en Shema. Zeg, je hebt geen last van een reuzenrad voor je neus? Nee, nee, nee. Maar er is wel gestaan bij ons in Blankenbergen, maar er zijn geen tweede verblijven die dat tegengekomen gekomen zijn. Um, vond je het mooi? Uh, ja hoor, ja, dat is uh, waar ons stond. heel magisch, uh, die lichtjes uh, op ja. die weerspiegelen uh, op dat de appartementen en zo, En je ziet dat vers staan ook, dus... Uh, Martijn, we gaan kijken hoe goed je gaat spelen. Zometeen start de klok van Punto Punto. Je krijgt vragen, één letter van het antwoord en dan vul je gewoon aan. En dan win je misschien een exclusieve ook als je drie juiste antwoorden geeft. Nu gaan er iets nieuws bij doen, want Jeroen Meus is hier. Als je een antwoord niet weet, mag je in plaats van pas, mag je Jeroen zeggen en dan moet hij het beantwoorden. En wat moet ik doen? Sorry, ik gewoon luisteren helemaal, gewoon meevolgen. Oké, oké. Ik kom terug. Ja, goed. Misschien kan je het gewoon zelf. Dus we zien wel. We beginnen vanmorgen met de D. Daar gaat hij. Welke D Judo en noemen ze de beer van Brecht. Pas. Uh, Jeroen. Ja, de Dekker. Nee, welke verzin je als je echt geen zin hebt om iets te doen? Uh, Jeroen. Ah oh, nee, sorry Jeroen. Welke, welke evenzin <laughs> je als je echt geen zin hebt om iets te doen? Welke even. Pas gewoon. Welke de F de... is? Ja. Oké, okay, ga die nog even stellen. Welke F is vliegend wild dat we graag in de winter eten? Graag ja zou zomaar kunnen ja dat wist hij ook dan, dan was hij wel mee ja de tweede judo noemden ze de beer van Brecht was Dirk van Tichelt het, ja. Ja. Ah, ja. ja de e verzin je als je echt geen zin hebt om iets te doen was een excuus ah ja maar fazant was wel juist natuurlijk ja punt op, punt op. maar één is geen drie jammer jammer jammer toch dankjewel. Oh, sorry Martin. Hey, het is allemaal de schuld van ja. Jeroen meus. Ja, Geen het is probleem. probleem ja. ik neem het op mij. Speel morgen zelf mee en win jouw goeiemorgen. Morgen Winnen is belangrijker dan deelnemen.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 Schijnt ze nog voor jou en mij, die ster die blijft. 24 over 7, morgen dan stelt Stam van Samang het officiële Vlaanderen feestliedje voor. Dat hoor je hier bij ons in Goedemorgenmorgen. Minimax, Minimax. Minimax waterontharders. Bo, maar even kijken hoe het zit met het water buiten. Sabine, het heeft goed geregend zeg. Ja, absoluut. Het is uh, op dit moment een pak rustiger. En voor vandaag eigenlijk uh, verwachten we weinig of geen neerslag. We starten met, uh, met veel zon. Lokaal zijn er nog wel wat lage wolken, maar die zullen al gauw oplossen. En dan hebben we de dus zon afgewisseld met wat stapelwolken en misschien valt daar een bui uit ten zuiden van Sambre en Maas. Temperaturen straks, 20 tot 28 graden, dus zomerse warmte. En dan in de loop van de nacht verwachten we al een volgende regen- of onweerszone. Regen, regen voor het zuiden van het land, daar kan dus een lokale donderslag bij zitten. En dan morgen ja, verwachten we nog meer regen vanaf de Franse grens, soms intens. Vooral voor het centrum en zeker voor het oosten van het land, met kans op gedonder ook. Dus we houden dat in de gaten. Noordwesten waarschijnlijk weinig en misschien zelfs helemaal niets temperaturen tot 23 graden, dus toch wel opmerkelijk koeler. En daarna wordt het alweer warmer. Vrijdag 25 graden, ook in het weekend. Tegen zondag richting 30 graden. En dan blijft het alweer droog met veel zon. En begin volgende week blijft het nog altijd zomers en warm. Jeroen Meus heeft dat graag, hè? Ja, Warm weer? Ja, natuurlijk dat gaat goed tegen, ja. Dank je wel, Sabine. En nog een vraag van Martien Emma van Eiken uit Antwerpen. Ja, Jeroen, uh, tegen wie spreek jij in dagelijkse kost? Is dat een ingebeeld stemmetje of een cameravraag? Nee, mijn regisseur. is mm. Catharine. Uh, die ken ik al heel mijn leven. Ze dus maakt ook nu uh, de Mosterd van Meus mee. Ja. En, uh, dat is eigenlijk, ik heb eigenlijk tien jaar dagelijkse kost alleen gepresenteerd. Mm -hmm. En dan uh, zijn we... Nee, het zal minder zijn. Maar dan is het een monoloog. Hè? En ja. nu heb ik een beetje dialoog. Ik was eigenlijk de enigste die... Alleen maar rechtstreeks recht tegen de mensen spreekt buiten de nieuwslezers. Ja, ja, ja, juist. En, ja. en door het feit dat ik nu af en toe eens uh, met iemand kan spreken, is dat, is dat wat iets dynamischer. Een klankbordje. Daar, een klankbordje ja. Zeer goed. Je bent geen zwemmer. Dus, uh, mag je... ja, ik ben wel een waterrat, maar ik ben niet echt zo'n goede zwemmer. Ja, wacht, lieve luisteraar, let op. Heerlijk weer om binnenkort te zwemmen in een zwemparadijs. Paradijs zwemmen, eigenlijk dan. Ah. Ja. Zo kan je de zomer goed vieren met je hele gezin. Luister even zeer goed en herken de plonsplaat. Zometeen hoor je een song die onder water gaat. Luister goed en deel je antwoord in de app van Radio 2. Dus zet het een beetje luider, kom een beetje dichter. Jeroen Neus is ook al aan het luisteren. Ja, ik wil ook weten hoe sterk je bent. Het is handig hoor, kan kaarten winnen heel de dag bij Radio 2. Maar nu al zeker voor een zalig dagje in een zwemparadijs. Komt-ie! De Plonsplaat. Ja. Welke song heb je gehoord? Deel hem nu in de app van Radio 2. En win jouw kaarten om te gaan paradijszwemmen. Lagoswemparadijs. Lago, meer water, meer plezier. Ook zin om mee te spelen? Je maakt vandaag elk uur kans op tickets voor waterpret met het hele gezin. De juiste oplossing nu in de app van Radio 2. Dank je. Goedemorgen.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 De jam van Technotronic. Welke song heb je er net gehoord? Onder water. Deel hem nog even snel, dan kan je zo meteen kaarten winnen voor een zwemparadijs. Zo meteen alle de zwemparadijzen in jouw buurt. Eertjeema. Goedemorgen. Steeds meer mensen met een fiets hebben een verzekering daarvoor tegen diefstal of schade. Vorig jaar waren er minstens 155.000, een pak meer dan in 2021. Dat komt omdat fietsen populairder wordt en omdat meer mensen een duurdere elektrische fiets hebben. En als je last hebt van wespen, kan je nu terecht op de website van 1722. De overheid wil zo vermijden dat mensen naar het noodnummer bellen als ze een wespennest zien, want dat gebeurt nu nog te vaak.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 De roltrappen werken wel en fietsers kiezen best voor de Kennedy-fietstunnel. Inwoners van zeven gemeenten uit de Antwerpse Zuidrand kunnen vanaf vandaag een nieuwe online erfgoedbankraad plegen. Met historische foto's en filmpjes. Het gaat om Aartselaar, Borsbeek, Edichem, Kontig, Lind, Hoven en Mortsel. Het beeldmateriaal komt van lokale verenigingen, heemkundige kringen en de gemeente zelf. Inge Kloetens van Erfgoedcel Zuidrands. Dit zijn foto's uit straten, dus op oude postkaarten. Filmmateriaal van processies of... Van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 Brede opklaringen met maxima rond 26 graden. Morgen eerst opklaringen laten regen. Temperaturen rond 22 graden dan. Vrijdag wisselen brede opklaringen af met enkele stapelwolken. Maxima dan tussen 24 en 26 graden. Meer nieuws uit Antwerpen in de app van V14 Nieuws. Goedemorgen. Goedemorgen. een woensdagochtend, kom maar op. Ja, het is vanuit de Kempen naar Antwerpen toch lastig rijden vanmorgen al. We 20 minuten aanschuiven vanaf Brecht op de E19 zie ik. En dan op de E34 en op de E313. Een half uur vanaf Massenhoven en vanaf Oelegem. De andere files zijn zo'n 10 tot 15 minuten richting Antwerpen, dat valt nog wel mee. De ring richting Gent dan in Antwerpen, daar vliegen je 20 minuten van Antwerpen Noord tot aan de Kennedy Tunnel. En dan kijken we even naar Brussel. Daar is het vooral erg druk op de E314 met bijna een half uur. Vertraging tussen Tieltwingen en Holsbeek. De andere files naar Brussel zijn beperkt tot 10 tot 15 minuten. En bij Halle bijvoorbeeld op de e 429 zie ik. Vanaf Jezus Eik ook, vanaf Peutie en vanaf Aflichem op de E40 vanuit Gent. De binnenring rond Brussel, 20 minuten vertraging. Daar meten we ondertussen tussen Groot-Bijgaarde en Vilvoorde. In Brussel rijden er momenteel geen treinen tussen Turnen Taxi's en Brussel West. Je kan wel gebruik maken van de Metro 2 of 6 zegt de NMBS en in Antwerpen een probleempje, want uh, de lift van de voetgangerstunnel op rechterover is defect. Trap jongen. Ja. ja nee, dat gaat niet zeker. Ja, nee, er zijn wel roltrappen, maar de fietsers die moeten normaal, die maken normaal gebruik van die lift. Ah, ja. Dat is lastig. Dus die moeten eigenlijk omgaan rijden via de fietserstunnel oh. aan de Kennedy-tunnel. Dat is een heel eind om. Loltrappen, altijd een gedoe. Ja. Ja. Dankjewel, eh, Ja, er komt nog een, een. Iemand is aan het meekijken. <laughs> Jij bent toch Trap? ik, ik ook... ja, maar het toch, loltrappen? Ik vind dat ook beter. Hayo, ah, Maar ik <laughs> vind dat beter. Ik, ik... <laughs> dus, uh, ja, Gunther is aan het meekijken in Turnhout. Een beetje zuinig met dat mineraalwater. Jur uh, een meus, dat is op kosten van de belastingbetaler. Hoe oh, dat? Ja, je ziet dat jij mineraalwater hebt gekregen. Santé, die mens moet ook gehydrateerd worden. Hè? Tuurlijk. Hè. Goed, goedemorgen. Je kan hem een beetje luider zetten. Dan weet je meteen wat de oplossing was van onze plonsplaat. Een uh, zwemmende plaat, zeg maar. Die, ja, waar je dan een goeie moet in herkennen. En als je het juist het antwoord gegeven hebt, dan kan je naar een zwemparadijs. Altijd plezant. Goedemorgen dag. Elena Droesbeke uit Gerardsbergen. Goedemorgen. Wat dacht jij dat de juiste oplossing was? Uh, I got a feeling van Black Eyed Peas. En Gino Doekers uit Herne, wat dacht jij dat de juiste oplossing was? Kennen je die? Oei, oh, sorry. Uh, Gino, ja, goedemorgen. Wat is de juiste oplossing volgens jou? Ja, ik dacht dat het een liedje was van Mika. Een liedje van Mika ja. of een liedje van de Black Eyed Peas? We gaan even luisteren samen. Ah! De plonsplaat. Ja, de juiste oplossing. Kijk even naar Jeroen Meus, muziekkenner. Ja, uh, ja liefhebber. Een soort van. Wat ja, was de juiste oplossing volgens jou? V Black Eyed Peas, volgens mij. The Black Eyed Peas, tuurlijk wel. goedemorgen ja. Elena. Ja? Jij gaat met het hele gezin naar het zwemparadijs, jong. Oh, zalig. Kijk kan niet wel maar uit. Geniet ervan. Fijne ochtend bij ons. Super. Dank je wel. Bedankt. En als ze je lekker hebben gemaakt, je kan ook de hele dag weer. Ook zin om mee te spelen?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 Zeg Aldi, wat is de knaldi? Wel, nu bij Aldi 350 gram verse Belgische mergezers voor de knal prijs van maar 4,49. En voor daarbij een verse komkommer voor de prijs van maar 50 cent. Ondor stress, elke barbecue verdient onze mergijs. En onze komkommers.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 Radio 2 Goeiemorgen, morgen Peter van der Veren en Jeroen Meus I got a feeling That tonight's gonna be a good night That tonight's gonna Good night You.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 Let's spin it up, let's spin it up, go out and smash it, smash it. like on my car, like on my car, jump out that sofa, come on, let's get it, off, fill up my car, drink, Mazel Tov, look at her dancing, move it, move just it, just take it, off, let's paint the town, paint the town, we'll shut it down, shut it down, let's burn the roof,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 Black Eyed Peas. Heb je meteen zin om te gaan zwemmen, zie Jeroen Meus bij ons in Goedemorgen Morgen kan je zien in de app van Radio 2 en ook op VRT1. Stefan Dekau uit Lange Poelkapelle uit West-Vlaanderen. Jeroen had nog een kleine klacht. Dat is voor ah, je ja. vrouw. Ja. Ja. Goedemorgen, Peter en Jeroen. Mijn vrouw zegt dat je aardappelen veel te dik schilt. <coughs> Sorry dan. <lacht> ja, ik... Wat een detail. Ja, daar wordt, dat wordt, dat wordt letterlijk op mijn vingers gekeken. Hè. Dat is normaal, hè. dat hoort ook zo. Hè. Maar het is toch vooral complimenten die je krijgt? Ook, ook, ja. Ja, ja toch wel meestal, allemaal. Ja, me ja, ja, mensen zijn doorgaans zeer lief. Dat is ook, Waarvoor dank. Ivan Jevijns, vele groeten vanuit het mooie Rodos, is aan het kijken. En Wel, vanuit de Rodos kan je kijken en luisteren naar Huizingen in Vlaamse Brabant. Want daar staat Margot van de regio en haar jas is bijna opgegeten door een pasgeboren veulen. Margot van de regio. Wat is er op dit moment aan het... Oh, ik zie die beelden. Het ziet er zo goed oh. uit. Vertel eens, Margot. Schattige. Wat zie je? Ja. Ja, ik sta hier naar een, naast een pasgeboren uh, Belgisch trekpaard, Veulen. Het is de eerste keer in vijf jaar dat dat hier nog eens gebeurd is in het provinciedomein in Huizingen. Dat is dus heel speciaal. Maar uh, Sam, jij bent de dierenverzorger. Voor een Veulen is dat toch best wel al een zeer groot dier. Ja, dat klopt. Uh, het Veulen uh, was bij geboorte een meter en tien schoftoogte. En woog rond 68 kilo. Oké, okay, en ondertussen zit hij hier lekker aan mijn jas te eten. Maar dat is helemaal prima, want hij is super schattig. <laughs> um, de zwangerschap heeft elf maanden geduurd. Is de bevalling vlot verlopen? Het is heel vlot verlopen. De merrie is wel iets overgegaan. Twee weken overgegaan. Maar dat geen probleem was. Uh, het veulen is er heel vlot uitgekomen. Het was direct van in het begin heel kwiek. Dronk gemakkelijk. Dus een perfecte bevalling. Een perfecte bevalling, dat horen we graag. De mama die staat er hierbij. De papa die zie ik nergens. Maar jij hebt die wel... Gekozen en dat is blijkbaar een zeer belangrijke keuze, toch? Ja, het is een, het is een belangrijke keuze, omdat je, ja, je wilt uh, opbouwen voor de toekomst. Dus we hebben gekeken voor uh, een paard met een heel goed karakter, uh, een prachtige donkerbruine engst, hero van Terlo. En uh, met heel gezond beenwerk, uh, perfect, perfecte engstvaadelijk. En wat is een goed karakter? Ja, we willen er later ook mee werken. Dus uh, daar wordt er toch vooral naar gekeken. Uh, ook naar al eerdere veulens van dat ze goede karakters hebben, gemoedelijke karakters waar dat gemakkelijk mee samen te werken valt. Ja, een Belgisch trekpaard verdient toch wel wat aandacht, want uh, voor de, eerst, de Tweede Wereldoorlog was dat eigenlijk het grootste exportproduct van België, net omdat dat zo uh, werkpaarden zijn. Dan kwamen de motoren en is die populariteit toch een beetje gezakt. Ik weet, aan de kust worden ze nog gebruikt als, uh, ja, als hulpje van de garnaalvissers. Ja, wat doen de trekpaarden hier in het provinciedomein? Wij proberen de paarden zoveel mogelijk bij ons dagelijks werk te betrekken, ook in het onderhoud van hun eigen weides. Uh, en daarnaast geven wij ook demonstraties voor publiek uh, aan scholen, uh, groepen, uh, VZW's van Vlaams-Brabant. Dat willen samenwerken. En reporters eten, dat doen ze ook. Ja, dat klopt. Uh, straks rond 11 uur is het een zeer groot uh, geboortefeest uh, voor het veulen. Ik zeg de hele tijd het veulen, want de naam is nog niet bekend. Dat wordt door de meter en Peter oh, bekendgemaakt. Wat ik wel kan zeggen is dat het een jongen is, want er hangt wel iets zonder. Aan. ja Dat klopt, ja. Dus straks is er een uh, veulenborrel officieel. Uh, dus uh, de meter en de peter komen naar hier. En uh een klas met kinderen. En dan gaan we een stukje taart eten, doopsuiker uitdelen en de pers uh, de eerste blikken uh, laten geven op onze nieuwe aanwinst. Oké, okay, heel gezellig. Mocht ik hem de naam mogen geven, ik zou hem Oscar of zo noemen of Edouard, want zo ziet er hij wel uit. Grim vind ik een hele mooie Grim? Ja, ja dat is inderdaad ook een hele mooie. Jeroen is ook een hele mooie naam hoor. Uh, Peter, Jeroen, ik kunnen jullie overpakken, want um, die microfoon wordt hier op dit moment opgegeten door een paard. Dus ik denk best dat jullie gewoon even. Uh, Overpakken. Dat is heel mooi. Ja, ik vraag me inderdaad af. Je kan de beelden zo meteen zien op uh, morgen Onze Instagram, maar ook gewoon uh, in Huizing, in het provinciaal domein. Is er, zijn er intussen kinderen naar jou genoemd? Zijn er al nieuwe Jeroen? Nee, maar door? er bestaat een Jeroen Meus. Die is 14 jaar. Die was uh, op de quiz met Bart Kannaers. Was die daar aanwezig? Een uh, hele lieve, lieve, lieve jongen. En dat is een jonge gast van, denk ik, 14 jaar. En, die en zou die naar nou jou genoemd zijn dan? Dat weet ik niet. Dat weet nee, Jeroen Meus is niet... Dat zijn volledige naam. Dat is ja. niet zijn voornaam. Nee, dat, dat zou, zou, zijn. zou gek geweest zijn, allemaal. <laughs> Goed, um, zometeen moet je keuzes maken, Jeroen Meus. En de luisteraar kan ook keuzes maken. Okay. Het zijn geen simpele keuzes, moet eerlijk zijn. Margot Gebeurt allemaal na, Suzanne en Freek. Een beetje toepasselijk, nooit meer regen. Oh, 12 voor de acht, goedemorgen. Ik weet niet wat ik af en toe heb. Dan ben ik liever alleen. Het betaal onder mijn voeten. Maar in mijn hoofd ben je mee. Jij bent rood. met je hele gezin op reis. Dat kan ook nog. Goedemorgen, morgen zorgt daarvoor. Om tien over acht hoor je wat je moet doen. Kim is op reis, onderweg naar het huwelijk van Thibaut Courtois, dus we hebben elke ochtend een heerlijke gast. En vanmorgen is dat VRT1, tv-kok Jeroen Meus. Monique uit Heist op de Merg. laat het nog weten, Jeroen, in de app. Ik kijk al jaren naar Jeroen. En soms erger ik me ook, maar toch blijf ik kijken. Ja, dat is... veel boter. veel Hardcore. Dat is goed, hè. Ja. The guy you love to hate. Goed, oh, ja. Ik heb dat ook soms. Je bent net terug van een tv-opnames in Schotland. Luister en kijk even mee. Want ik vroeg me af wat Jeroen Meus kiest als ik hem drie reisdilemma's voorleg. Oké. Okay. Oké, okay, het eerste reisdilemma. Een all-in-buffet of een lokale keuken? Lokale keuken. Altijd? Altijd. En ook niet zo'n goed buffetje. Nee, dat kun je me echt... Ik heb dat ooit eens gedaan, wel als ik jong was. Hè. zo mm -hmm. all-in-vakantie, maar dat is... Ja, ik, ben, ik ga graag lokaal uh, ergens op zoek naar uh, een plastieke stoel. Een parasol van iced tea, zeg maar. Ik. Ja, dat is dat. En dan gewoon lokaal eten. Ja, dat vind ik fantastisch. Ja. Oké, okay, ik heb nog eentje. Um, vakantielief of vastlief? <lacht> uh, ik ben enorm gelukkig getrouwd, dus ik ga nu vastlief zeggen. Hè. Maar ik He heb wel vakantielieven gehad, natuurlijk. Hè. Ja? ja? Vertel. <lacht> ja maar ik ben er is één dubieus verhaal bij want daar ben ik nog altijd aan het twijfelen of, uh, of het een vrouw was eigenlijk maar goed dat o, was, nee nee dat is niet wacht wacht nee, nee. Wacht, wacht maar, maar, maar we waren op stap geweest dus dat is een lange verhaal. dat is misschien niet voor op uh, tien voor acht op de radio te vertellen maar Kort verhaal. korte korte versie nee maar ik heb wel een ho altijd hollandse vakantie ja maar wacht wat wat is er op stap geweest wat is er dan gebeurd maar, ja maar Peter uh, <lacht> um, ze heette Julia en uh, ik weet niet of het Julia was. Ik weet het. Ja. <laughs> twijfel een beetje. Je hebt niet even, mijn even beste, gecheckt. Mijn beste maat, ma die in twijfelde, dacht Die me waren zo... Hmm, ja, is niet goed, maar... maar er is gekust. Uh, dat, dat zou kunnen, ja. <laughs> Oké. Okay. Maar dat was het? In welk land was het? In Frankrijk, lang geleden. Lang, lang, lang dat is dus kon Julia of Julia geweest? <laughs> nee, ik weet het niet. Wie niet even gecheckt. Uh, zover ben ik niet gegaan. <laughs> <laughs> De laatste, binnenland of buitenland? Oh, uh, beide. Beide, moet ik zeggen. Ik ga heel graag... Ik, ben, ik blijf heel graag uh, aan de kust. Ik ben uh -huh. graag aan de kust, Belgische kust. Ik heb er gestudeerd. Uh, maar ik ga heel graag op vakantie. Ik reis heel graag samen met mijn vrouw en met mijn zoon onder ons drie. Dan zijn we echt eens onder ons. En waar zou je willen oud worden? Portugal. Portugal? Ja, dat zou ik durven. We zijn daar als kind uh, heel vaak op vakantie geweest. Lang geleden, jaren tachtig. Ik heb er mijn hart verloren, ik hou van de keuken, ik hou van, de, de, ja, ik, van het land. Ik ben echt verliefd op Portugal. Mijn dus hart er, verloren in Portugal. Ja. Er komt een moment dat je hier alles verkoopt en dat je verhuist. Naar Portugal. Ik zou daartoe in staat zijn, maar mijn wederhelft denk ik niet. Ah, nee, zij niet. Ja. Nee. Dus dan is het niet, hè. Dan is het. Ja, zo simpel is <lacht> het tegenwoordig simpel, natuurlijk, ja. <lacht> nee, nee, nee. Maar ik zou, echt, ik zou daar nog ooit een project van durven maken, ja. Absoluut. Portugal... De taal leren, ik vind is zo mooi. Maar moeilijk, moeilijk hè? Ik vind het zo'n mooie taal. Zo met jou en heel fooi. Ja, hoe van, ja. van heel die hele. Ingewikkeld. Dat was, ja, ik vind het prachtig. Ik, vind, ja, ben, ik heb er als kind ja, met mijn broers, met mijn vader, gingen we daar met de mobilo op vakantie. We reden dan, ja, dat was daar ongerept. Uh -huh. Ik ken dat dus eigenlijk op verschillende manieren. zijn we daar al eens uh, langs het noorden, langs het midden, langs het zuiden. En, en ik, ga de... elk jaar op, ik ga elk jaar naar Portugal. En pastei de Belem. Pastei de Belem. Oh, dat soort Lekker. dingen. Maar dus, ik onthoud onthouden de lokale keuken van Portugal. waar hij dan oud wil worden. of dat uh -huh. met een man of een vrouw is. Nee, dan nee, nee. Dan nee, dan nee dus, wel, ja, dat is ondertussen uh, helemaal oké. Okay. Goed verhaal wel. Ja, goed verhaal, sorry ja, ja. Bruno Mars. They you.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 Graaf de Subito Twist Edition en met tot 100.000 euro. Subito. Happy go lucky. Zoveel zin in een quick, maar het is al 23.30. 23.31 Bruno, ah. maar de Quick Summer Drive is nog open. Quick Summer Drive? Bijna Alle Quick restaurants met een drive zijn deze zomer elke dag open, Bruno, tot middernacht of later. Dus ik heb nog 30 minuten? 29 Bruno. Tijd genoeg. Jouw Quick, jouw smaak. Alle info op quick.be. Mijn papa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 Leren, geven en beleven. Zeg, wil je op een droomreis? Zorg dat je over 10 minuten klaar zit. Want Jeromeus Meus heeft het eerste voorwerp al mee. Het is goedemorgen. Elke dag, dag voor twee. Het is 8 uur, VRT Nieuws. Goedemorgen. Er zijn een pak meer mensen die een fietsverzekering hebben. Er is mogelijk een teken van leven opgevangen van de vermiste duikboot. En de Rode Duivels wonnen hun EK-kwalificatiematch van Estland. Steeds meer mensen hebben een fietsverzekering tegen schade of diefstal. Vorig jaar waren er 40% meer dan in 2021. Dat komt omdat fietsen populairder worden en ook omdat er nu duurdere elektrische fietsen zijn. Maar om geld te krijgen van je verzekering bij een diefstal moet je wel goed de voorwaarden naleven. Dat zegt Barbara van Spijbroek van Assuralia, de koepel van verzekeraars. Zoals aan bepaald slot gebruiken of je fiets binnenstalt of sinds in een veilige omgeving. Enerzijds het fietsverzekering ook natuurlijk wel een fraude gevoel Tak is. En anderzijds omdat bendes ook wel steeds driester te werk gaan. En jammer genoeg ook een fiets vrij makkelijk kan gestolen worden, vandaar dat de voorwaarden om die uitbetaling te krijgen, ook wel strikt geregeld staan in de polis. Aan de Universiteit Gent zijn zo'n 50 ingevulde examens verdwenen. Het zijn de examens van het vak Sociale Marketing in de richting Communicatiewetenschappen. De docent zegt dat de examens in haar bureau lagen, maar ze dan niet meer vond. Alle examens waren al verbeterd, alleen de punten waren nog niet ingegeven, zegt Stephanie Lenoir van de UGent. De conclusie is momenteel dat die door poetspersoneel meegenomen zijn, denkend dat het mee mocht met de papierophaling. Dus de studenten in kwestie hebben allemaal een mailtje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 I like ons land heeft nu een nationaal wespenloket. Als je last hebt van wespen, kan je terecht op de website van 1722. Daar kon je ook al niet dringende hulp vragen als je schade hebt door stormweer of wateroverlast. De overheid wil nu vermijden dat mensen naar het noodnummer bellen als ze een wespennest zien, want dat gebeurt nu nog te vaak. Op de site kan je ook zien hoe je de Aziatische hoornaar kan herkennen die schadelijk is voor honingbijen en hommels, zegt wetenschapper Peter Berks. Daar circuleren dan verhalen over terreurwespen en horrorwesp. Maar een Aziatisch horenaar is alleen gevaarlijk als je zelf een honingbij bent. Maar voor mensen is ze eigenlijk niet zo gevaarlijk. Het is een invasieve exoot, dus hij moet verdelgd worden. En twee, het is een gevaar voor honingbijen natuurlijk. Maar voor de mens direct, nee. Er is toch nog hoop om de mensen in de vermiste duikboot levend terug te vinden. Reddingsteams hebben bondsgeluiden opgevangen die van de duikboot komen. De kleine onderzeeër was in de Atlantische Oceaan op weg naar het wrak van de Titanic met enkele toeristen aan boord. Maar de tijd dringt, want ze hebben nog maar zuurstof tot morgenmiddag. Intussen blijkt dat een topman van het bedrijf achter het duikbootje enkele jaar geleden werd ontslagen, omdat hij twijfels had bij de veiligheid. De Rode Duivels hebben hun EK-kwalificatiewedstrijd in en tegen Estland gewonnen met 0-3. Lukaku scoorde twee keer en ook Bakayoko kon een goal maken. Doelman Mats Sels verving Thibaut Courtois, die er niet bij kon zijn in Estland. Daar was veel over te doen, maar Sels zelf is blij dat hij zijn job heeft kunnen doen. Ik heb geprobeerd om me zoveel mogelijk af te sluiten. van de staat de voorbije dagen. En ik wist van, uh, van zondag denk ik, dat ik ging spelen, dus ik heb me zo goed mogelijk proberen voor te bereiden. Voilà, ik heb gedaan wat ik moest doen. Het was niet veel handenwerk vandaag. Het is vooral voetwerk, maar okay, ja. het zijn soms de moeilijkste wedstrijden. In dezelfde groep won Oostenrijk met 2-0 van Zweden. En Oostenrijk is voorlopig leider met drie punten meer dan België, maar heeft wel één wedstrijd meer gespeeld. Oh. Dit is het nieuws uit jouw buurt. 59 varkensboeren in onze provincie zijn geïnteresseerd om vrijwillig te stoppen. Ze hebben daarvoor een subsidie aangevraagd bij de Vlaamse Landmaatschappij. En hoewel vandaag de zomer begint, heeft Braschaat het programma voor de winterbeleving voor de komende jaren voorgesteld. Brede opklaringen met maxima rond 26 graden. Morgen eerst opklaringen, later regen en temperaturen rond 22 graden. Meer nieuws uit Antwerpen lees je ook een hele dag door in de app van V14 Nieuws. Goedemorgen, Hayo. Goedemorgen. De problemen op dit moment? Wel uh, dikke problemen op de Antwerpse ring richting. Uh, even kijken. Richting Gent inderdaad, daar vlieg je 40 minuten vanaf Antwerpen Noord tot voorbij Borgerhout Daar zijn problemen door een defecte vrachtwagen. en Daardoor is ook het verkeer op de E34 en op de E313 vanuit de Kempen naar Antwerpen helemaal vastgelopen. Je verliest één uur, maar liefst vanaf Oelichem en vanaf Massenhoven. De andere files zijn zo'n kwartier lang richting Antwerpen, zonder verrassingen gelukkig. Dan kijken we even naar Brussel. Daar hebben we vooral vertragingen van een half uur op de E314 tussen Tieltwingen en Holsbeek. ...en op de E40 20 minuten vanaf Berchem. De andere files zijn zo'n 10 minuten... ...zonder verrassingen of incidenten... ...dus dat is wel goed nieuws. De binnenring rond Brussel... ...daar vertraag je 20 minuten... ...van Grote Bijgaarde tot Vilvoorde... ...en op de buitenring een kwartier... ...van Eigenbrakel tot Tervuren. En dan in Brussel zelf... ...is het ook 20 minuten aanschuiven... ...aan de werken op de lambert Monlaan ...richting Ter -Kamere. En nog in Brussel tot slot... ...rijden er momenteel door schade... ...aan de bovenleiding geen treinen... ...tussen Jette en Brussel-West. Je kan wel gebruik maken van tram 19, en dan metro 2 en 6. Uw vlucht naar Mauritius op airbelgium.com. Air Belgium. Fly Belgium Class. Bo, oh, het komt eraan, hè? Het eerste voor dat je nodig hebt om op reis te gaan. Goedemorgen. Goedemorgen.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 de feeling van Justin Timberlake. Danny Everaerts, weer een topnummer. Kunnen we niet blijven stilstaan, zur niet. En Jeroen is een topkerel, absoluut. Hey, hey, hey. Dankjewel, dankjewel. Hey, hey. Goedemorgen morgen. Je woensdag begint. Brenna van den Bos uit Sint niklaas zegt het ook. Goedemorgen, Jeroen op Radio 2, het gaat je goed af. Ah, dat is tof, dankjewel. Ah, alsjeblieft, zo. Ooit dat is heel plezier. Ooit een carrière overwogen als Radio DJ? Nee, nee. Huh? Nee? Nee. Zou het ook nee, zijn? Ja, ik, doe, ik, vind, ik, ik luister ook heel graag gewoon radio. Dat staat bij ons altijd radio aan. In mijn auto, radio. Ik vraag mij af: bestaan er uh, echt specifieke kookprogramma's op de radio? Dat is wel de rubrieken en zo. Dat is wel Ja, rubriekjes, pro... nee. Echte kookprogramma's raar, denk ik. Ik heb het voor Radio 2, heel lang gedaan. Ja, dat ik, uh, bij de voorgangers uh, Just gast... bij de Madama? Ja, ja. Ja, klopt? Um, het is vandaag woensdag 21 juni, officieel begin van de zomer. De dag dat je hoort op Radio 2, dat er bonsgeluiden te horen zijn. Ja. In de zee daar, uh, hopelijk dus hoopvol. hè? Ja, kom aan, zeg. Dat zou fantastisch zijn. Dat zou echt zijn. fantastisch zijn, ja. We volgen het allemaal. Vandaag weer veel zon en wolken. Kim is op reis, dus naar het huwelijk van Thibaut Courtois. Dus Jeroen Meus is er. Je uh, kan ook op een droomreis, lieve luisteraar. Ik ga op reis en ik neem mee... En wat je nodig hebt, daarvoor luister je elke ochtend zeer goed om tien over acht. Dan spelen we een spel, ik hou op reis en ik neem mee. Elke dag. Ja, zet het maar een beetje luider. Elke dag hoor je welk voorwerp je nodig hebt om in de grote finale te geraken van volgende week vrijdag in Brussels Airport. Als je die wint, dan kan je bijvoorbeeld... En dat is echt geen zever. Je hebt een budget om een rondreis te maken door Portugal. Met het hele gezin bijvoorbeeld. Ja. Huurwagen in, vlucht heen en terug. Uh, maar dat kies je dus allemaal zelf. Nog voorbeelden? Ga naar radio2.be en klik op jouw droomreis. Dus dat spel. Elke ochtend hoor je welk voorwerp je nodig hebt. Hou alles goed bij. Tot en met volgende week woensdag. En als je niet kan luisteren, ook geen probleem. Volg ons op onze Goedemorgenmorgen Instagram. Jeroen Meus? Ik ga op in ik neem je hebt het eerste voorwerp bij. Ja. En wat heb jij meegebracht? Het belangrijkste dat je nodig hebt om op vakantie te gaan, natuurlijk. En dat is? Een koffer. Een koffer. Oké, okay, een koffer. Maar ja, moeten we mee beginnen, dat is handig. Zorg dat je dus een koffer hebt. Die ga je dan tot en met volgende week woensdag nodig hebben. Want de volgende dagen gaan we die vullen. En als die koffer vol is, dan mag je daar een foto van nemen. Maar dat is nog even, want elke dag stoppen we iets nieuws in de koffer. Zeg, wat moet er absoluut bij jou in de koffer? Iets dat je denkt, van, ah, ik neem dat altijd mee Dat is misschien wat gek, maar het is wel belangrijk mm. Mijn fototoestel Een fototoestel? Ja, ik maak graag foto's en, en Ik ben ook... er niet per se goed in Maar ik heb wel echt een goed fototoestel ja. Een grote bak zo Niet, niet te groot, uh, ja? maar wel met vaste lenzen en, en, Oké okay. ja. Ja, Want Tom Haas, jouw collega, die, dat is echt een fotograaf Ja, maar Tom is echt een topfotograaf En Frank Raas trouwens ook ja, is dat? ja, ik ben echt, uh, ja, bij mij is. Het, ik, ik, ja, ik doe dat gewoon graag. Een foto doe dat. Maar voorlopig dus alleen een koffer. Morgen. Dan zit uh, Kim de Brie hier van Radio 2. En die stopt dan iets in de koffer. Hou het goed bij. Voeg nu goedemorgenmorgen op Instagram. Ja, het goedemorgen. Morgen. En ga ook op reis. Radio 2. Ik ga op reis en ik neem mee. Ingrid die heeft op dit moment al haar koffer klaarstaan voor de wedstrijd uit Zaventem. Dat is ook niet verlopen dan. Dat is ook een goed idee. Maar Ingrid, hou die koffer vast. Je hoeft nog geen foto te delen, want we gaan hem nog verder vullen natuurlijk. De volgende dagen. 16 over 8. Mijn gedacht, mijn gedacht. Jongens, wie had dat verwacht? Ja, ja. Mijn gedacht, mijn gedacht. Ja, maar, ja, maar, zeg, is dat. Populaire televisiekok Jeroen Meus. Hier mag je ook even onpopulair zijn. Ja, oké. Okay. Vlaanderen zet de app van Radio 2 luider en ook VRT1. Want wat is jouw gedacht, Jeroen? Um, wat ik niet zo tof vind, is naar vakantiefoto's kijken van andere mensen. En dat was vroeger wel zo. Dan zat er opeens bijvoorbeeld heel familiefeest en dan werden opeens dias boven gehaald. <laughs> Natuurlijk dan enorm lang en dan hadden die ondersteboven of waren die scherp en dan moesten wij opeens naar de vakantiefoto's kijken. En dat ja. duurde ook heel erg lang. Of als, als jij eens bent anders zullen, is onze vakantiealbum laten zien van onze reis dat... be, met een bevriend koppel naar... Ja, maar heb je hebt dat nog nooit zelf gedaan dat je, dat je dan zegt van ja, ik ben naar Schotland geweest, kijk, mooi. Kijk eens wat een... Nee. Nee? Nee. Ik, nee, ik doe dat niet. Nee. Ik heb ook zoiets, ja. Dan moet je zo in een album van andere mensen kijken wat die gedaan hebben en dan denk ik, ja... Nee, met geen fijn. Ik heb daar niet zoveel aan. Nee. Alleen want je, je maakt zelf heel veel foto's Ja, maar Die maak je ze zelf. Zelf natuurlijk. Het post ook heel weinig. Hè. Ja, dat is waar. Maar um, uh, nee, ik, ik, uh, ja, dat is zoiets. Dat is mij Bijgebleven, mijn grootvader die, hadden dan een tof familiefeest en dat uh -huh. was het opeens. Maar dat was nu wel een, nog best plezant, omdat het van mijn eigen familie was. Maar dat was een dia-avond. <lacht> dia Zijn er nog mensen die, die dia's doen? Ja, dat zal misschien terug nu alles wordt, komt terug. Hè. De ja. is ook terug, dus een dia zal misschien ook terugkomen. Maar daar zitten wel Maar je hebt een zielsgenoot in, in Schema ook. Want eh, jij vindt het gek op Instagram dat mensen dan vak vakantiefotos posten. Ja, ik ben dan een, een beetje jonger, dus bij ons is dat nu op Instagram. E, ja, ja. En, uh, daar kan je maximaal tien foto's posten. En dat vind ik heel goed. Maar dan nog posten mensen vaak... Foto's die ik ook gewoon op Google kan vinden. Van monumenten en van omgevingen. Ja, ik kan ook wel. En dat zijn nog betere foto's dan. Op sociale media heb ik het ook wel moeilijk met sportende mensen. Mensen die zo uitpakken met hoe goed zij sporten ah, ja, ja, ja. sporten. En, en hun, hun resultaten erbij zetten en zo. Dan denk ik. Is dat omdat jij zelf weinig sport? Ik sport best wel veel. Jij? Ja. Vertel. Ik padel. Drie keer per week. Ik speel één keer per week tennis. Ik wandel met mijn honden. Ik fiets naar dagelijkse kost. Ah, Ik speel. Adellen okay. uh... is dat ook al een sport, ja. Hoe dat dan? Peter van der Verre heeft de groep verlaten. <laughs> ja. Maar dus, met welke dingen moeten ze vooral niet uitpakken bij jou? Deel het even in de, de app van Radio 2. Bij Jeroen is dat heel duidelijk. Anderwensen, vakantiefoto's, hoeft ze niet. Maar misschien zijn er nog andere dingen. Of heb je wel een goed verhaal over vakantiefoto's? Je kan ze nu delen in onze app van Radio 2. Renoveren yes. Of verhuizen. Ken en Christine namen het wekenlang tegen elkaar op. In ons huis, nieuw huis. Een extra kamer, groenere energie. Met een hybride warmtepomp, een betere EPC-score. Veel dilemma's die vroegen om een oplossing. Maar hoe scoor jij? Ben jij een Ken? Of een Christine? Nee. Speel nu de Ons Huis Nieuw Huisquiz op radio2.be. Doe mee en maak kans op een energiescreening van jouw woning. Boudelos. Heating Systems with a Future.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 Ga de tijd tegemoet We gaan dansen in de zon Baden in het licht Ja, we omarmen het leven Met de lach op ons gezicht We komen samen In hetzelfde verhaal En genieten van het leven That's it. We genieten van het leven. Ja, We genieten van het leven. Allemaal, Allemaal. Allemaal. Allemaal. Allemaal. Allemaal. Allemaal. Allemaal. Wim Allemaal. het is 23 over 8, dat is zonnige muziek zie. Jan Willems, die had nog een reactie op jouw uh, gedacht. Goedemorgen, morgen. Want bij ons hebben we Jeroen Meus en die had een heel duidelijk gedacht. Je moet niet naar andere mensen vakantiefoto's kijken laat staan. Dias. Nu, uh, Jan zegt ook, ja, ook met mijn gedacht weer de boek op, de diavoorstelling op familiefeestjes. Ergerlijk. Anleiden ook, ik haat het. Als de vraag komt: wil je de foto's van mijn vakantie zien? Je kan dat niet weigeren natuurlijk. Hè? Ja, het, is dat, het is eigenlijk een beetje dat, hè? Ja. wordt uh, ja, voor voldoende feit gesteld. Manfred, nog een goede tip. Ja, deel geen foto's uh, op sociale media van waar je op dat moment bent. Want uh, dat trekt inbrekers aan. Ah ja, ik, ik heb iets speciaals voor inbrekers rond de tuin te leiden, maar dat mag ik natuurlijk nu niet vertellen, maar als mijn gps is ingesteld op thuis, de thuisklop, dan e je automatisch naar de politie. Nee. Ja. Wat een goeie, in je auto? Ja, in mijn auto. Ja, want nu weten de inbrekers dan natuurlijk dat ze niet op mijn thuisknop moeten duwen. Ja, nee, maar ja... Dat, maar dat is wel. een goede tip, hè. Dus als hun auto gestolen wordt, ja, dat mijn thuis, En ze doen de thuisknop, dan rijden ze naar de flik. Ah, ik ben zo'n lamme zak die gewoon effectief mijn thuisknop... Ah, nee, dat mag ik niet thuis. doen, hè. Dat mag ik niet oh, doen. <laughs> Bij mij staat dat ook ergens in mijn gemeente. Echt? Je meent dat? Ja, ja, ja. ja dat kun je ook doen. Dat is wel doen. een bekende tip, hoor. Ja, dat is een bekende tip. Ja, ik val hier alweer uit bomen, onwaarschijnlijk <laughs> uit goedemorgen goedemorgen ja, Nele, oei, je viel even weg. Ben je er opnieuw, Nele? Hallo. Ja, hallo. Daar was je. Ja, daar was er was ergens een duif in je mond gevlogen. Dat is nog niet erg. Zeg maar, Nele, uh, je hebt een heel duidelijk gedachte ook. Vertel eens. Um, ja, ik, uh, ik heb het moeilijk met uh, foto's van baby's of, of, of kinderen, of kleine kinderen, mm -hmm. die online verschijnen. Ja. Um, ja, ik denk er soms voor, die kinderen kiezen er toch niet altijd voor om online te verschijnen voor altijd. Dat want klopt, ja. Die foto's verdwijnen ja. niet, ja. Heb ik mij ook al schuldig aangemaakt? Heb je hebt ook je zo'n voorzal gepost, hè? Ja, uit, uit, uit trots ook, hè. Ja. ja dat is en uit liefde, uit ja. trots, maar je hebt er misschien wel een punt, ja. Je pro probeert altijd voor te zorgen ja. dat hij er ook positief bij staat, dat het geen, uh, geen uitlagfoto is of zo. Ja, ja, ja. Want ik begrijp het absoluut, want zij hebben zijn ook een huis dus ik vind het moeilijk om, uh, <laughs> om niet iedereen te stemmen met alle foto's. Maar inderdaad, maar, ja. Uh, het is wel zo. Ja, maar... ja, zeg maar Nele. Nee, zeg maar. Ja, ja. Nee, wat ik zei, jouw zoon, hoe oud is hij intussen? Nu 11 jaar, nu elf. ben ik daar heel voorzichtig. Eh, uh, wel ja. Vind... Nee, nee, die, die... Vindt dat niet tof. die vindt dat niet tof. Dus, dus, dus doe je dat niet? Hè? Nee, maar één keer per jaar misschien voor zijn een verjaardag of zo. Maar als hij als pas geboren was, dan was ik zo, zo, het vier en trots. trots ja. Was dat ook Instagram bestond ook nog niet zo heel lang, dat was zoiets nieuw. Nu ben ik wel veel voorzichtiger, ja. Kijk, bij deze, dankjewel voor je boodschap Nele, heel fijne ochtend nog, hè? Ja, jullie ook. Heel fijne ochtend. Is hij, is hij trots op jou, je zoon? Ik denk nou wel. Ik heb wel een hele fijne band met mijn zoon. Ja. Ja, Kijkt hij ook elke avond naar uh, Dagmar? Nee, nee, nooit. nooit. <lacht> maar ik kijk daar ook nooit naar, hoor. voor duidelijkheid. Ik vind dat heel vervelend om mezelf op televisie te zien. Maar nooit? Zo, even checken. Ja, de... ja, ja. Soms, soms is een zo eens te checken als we iets nieuw geprobeerd hebben of zo. Maar eigenlijk, okay. uh, ja. ja, ja ik, dus... heb, ik, heb, ik heb het al eens gezien, eigenlijk. Hè? Je bent er geweest, je was ja, erbij. Was dus er... ik snap ja, het wel. Ja, he, tuurlijk wel. Goed, goedemorgen. <lacht> Intussen zijn we toch al een paar uur verder. Straks mag Jeroen Meus beslissen of we op reis kunnen, of dan toch wel gewoon liever thuisblijven. Natuurlijk, uh, Jeroen Meus die stelt thuis. Ja, ik lees hier ook. <laughs> In op de adres van de politie, maar wat doen de autodieven? Ze kijken naar je boorddocumenten zeker. En daar dus dan gaan we een fantastische truc. Maar hoe geprobeerd, hoe geprobeerd, oh, hoe geprobeerd. Komt het goed? Zometeen alle belangrijke nieuws uit jouw buurt. Het is exact half negen. Eerst schema. Goedemorgen. Er zijn steeds meer fietsverzekeringen tegen diefstal of schade. Veel mensen hebben nu een duurdere elektrische fiets en willen die daarom verzekeren. Maar de verzekeraars zijn wel streng bij diefstallen, zeker als je ze in een stad woont. En in Griekenland zijn negen Egyptenaren aangeklaagd voor mensensmokkel, omdat ze betrokken waren bij de grote scheepsramp met vluchtelingen en migranten. Een week geleden kapseisde een boot met meer dan 700 mensen. Er zijn nog maar zo'n 100 overleven. En dit is het Nieuws uit jouw buurt. Nieuws uit Antwerpen met Elsbrand. 59 varkensboeren in onze provincie zijn geïnteresseerd om vrijwillig te stoppen en ze hebben daarvoor een subsidie aangevraagd bij de Vlaamse landmaatschappij. In het totaal gaat het om een kwart van alle Antwerpse varkensboeren die voor zo'n steunmaatregelen in aanmerking komen. De Vlaamse regering wil het aantal varkens verminderen en dit is één van de manieren waarop ze dat willen doen. Minder varkens betekent ook minder mest en dus minder stikstof die in het milieu terechtkomt. De regeling kwam er ook op vraag van de sector zelf, die al jaren met slechte prijzen te kampen heeft. De laatste in september weten de varkensboeren hoeveel geld ze zouden krijgen. En dan kunnen ze nog altijd beslissen of ze stoppen of niet. De boeren moeten dan ook binnen de twee jaar hun stallen afbreken.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 nieuwe winterbeleving voor de komende vijf jaar voor. Vanaf deze winter zullen er niet op één, maar op drie verschillende locaties in het centrum dingen te doen zijn. Op het Dr. Rozensplein is er wintercultuur, waarbij lokale verenigingen samen activiteiten kunnen organiseren. Wat verderop aan de kerk is er wintermarkt, waar goede doelen hun plaatsje krijgen. En op de Hemelweide is er dan nog wintersfeer, zegt Gertjan van Loveren, een van de vier organisatoren. Dan hebben we natuurlijk ons paradepaardje. Dat is het centrale gebeuren. Dat is op de Hemelweide. Daar komt een waar middeleeuws kerstdorp. is het idee. Met op het centrale plein een 400 meter grote kunstijsgaatsbaan. En daar rond eigenlijk een verzameling van zowel de kermis als uh, shopping als horeca natuurlijk. Ja, we er heel veel zien. Het is nog even geduld oefenen, want de winterbeleving die vindt plaats van 24 november tot en met 7 januari. Vandaag brede opklaringen met maxima rond 26 graden. Morgen eerst opklaringen, later meer wolken met regen en temperaturen rond 22 graden. Meer nieuws uit Antwerpen lees je ook een hele dag door in de app van VRT Nieuws. Die ja, die beter. Het is, uh, ik zie, en... bijna 200 kilometer fileman. Ja, het is heel lastig rijden op de Antwerpse ring richting Gent. Komt door een uh, ongeval in Berchem. Er is maar één, rijstrook er ook dicht, maar het levert toch al uh, 40 minuten vertraging op vanaf Antwerpen-Noord. En aansluitend is het verkeer op de E34 en op de E313. Helemaal stilgevallen daardoor. Uh, reken op anderhalf uur file op de E34. Dus vanaf Oelegem en ook vanaf Massenhoven. Heel wat mensen zijn aan het omrijden richting uh, Mechelen. Bijvoorbeeld als je vanuit de Kempen komt, ja dat kan je de N14 gaan kiezen richting Lier vanuit Massenhoven. Maar daar mag je ook al rekening houden met een half uur vertraging dus op die omleidingsroute. De andere file is naar Antwerpen dan. Dat is een kwartier van voor Kruijweken, zie ik op de E17 en ook 25 minuten op de E19 vanaf Sint-Job. Verder naar Brussel hebben we vertragingen van een kwartier op de E314 tussen Tieltwingen en Holsbeek en ook vanaf Bertem op de E40 vanuit Leuven. De andere vertragingen zijn 10 minuten gemiddeld zonder verrassingen of incidenten. Het is wel vrij druk op de binnenring rond Brussel met 25 minuten vertraging tussen Grote Bijgaarden en Vilvoorde. En op de buitering een kwartier van Tervuren tot zaventem. En tot slot in Brussel is het een half uur aanschuiven op de Koninklijk Parklaan richting De Troos. Uh, er is wel iemand die zich een beetje zorgen maakt, Jeroen Meus. Ja. Bij ons, ja uh, het heeft met dagelijks kosten maken. Het is Gaston van der Meulen uit Tienen. Die zegt, vind je vrouw, het soms niet vervelend dat je te vriendelijk bent met de regisseuze op de set? Groetjes. Maar, <laughs> nee, maar dat is mijn buurmeisje. We zijn samen opgegroeid. Uh, wij kennen elkaar al heel erg lang. Oké, okay, dus is... uh, Nee, nee, nee. Dat is, nee dat Gaston, is... maak je geen zorgen. Ik maak je geen zorgen. Ik ben dit jaar tien jaar getrouwd en twintig jaar samen. Oh. Uh, hoe ga je ja? het vieren? Wel, ik weet het nog niet goed. Ik denk misschien met mijn maten een weekendje weg. <lacht> Zou je het heel mooi vinden. Ja, ja. Ja.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 Voel de dankbaarheid van uw viervoeter. Tot en met zaterdag elke tweede zak hondenvoeding aan halve prijs bij Horta. Of je nu een waterrad bent of liever door berg en dal trekt, ja, nee. ga gerust op reis dankzij onze jaarlijkse reisbijstandproducten met optie medische bijstand. Nu tot 20% korting. Info op toering.be. Touring. Ga gerust op weg. Radio 2. Goedemorgen, Peter van der Vaarden. Rundes. Radio. Bailando, Belle Perez. Daar zou je toch ook mee op reis kunnen met Belle Perez? Zeker. Dat is een toffe man. Ja, ik heb er lang, lang, lang... Mijn eerste uh, programma dat ik ooit gemaakt heb, was voor VTM, heb ik met haar mogen werken. Was dat nog... Uh, Wie komt er eten? heette dat programma. Wie komt er eten? Ja, daar eten. was het nog voor, met meus en volk. Met meus en volk, vond ik, Sorry, vond ik zo cool. Wie komt er eten? Hoe, hoe, hoe spreken we dat? Dan gingen wij iemand uh, verrassen op de werkvloer met het nieuws dat... Uh, zijn of haar groot idool uh, s'avonds buin kwam eten. Oh, hallo, oh ja. oh, ook was stress ja, kan tellen. Dat is wel tof. En dus, dan, kwam ik, ja, dan gingen we samen aan de slag. We gingen naar de winkel, wat gaan we ervoor maken? En daar zijn de eerste slechte woordmoppen ontstaan. Prachtig. Ja, je hebt Chocolade hier Johan, Chocolade Mousseau. <lacht> ik vind dat je inhoud vandaag. Ja, vandaag ben ik, maar ik ben een beetje voorzichtiger. Je bent ook heel rustig, vind ik. Ja, maar ik, ben al, ik ben altijd rustig. Dat is niet waar. Dat is... Ja, dat is wel waar, maar iedereen denkt dat ik... Ik ben wel. Kalm. Ja, dat he. Lieve Teunkes uit Hechtel, Excel in Limburg, die heeft nog een kookboek voor jou. Een oud kookboek. Verzamel je ze nog? Pff, ik heb er heel veel ondertussen, dus uh, ik heb er echt enorm veel. Maar ze kunnen nog altijd bezorgd worden aan. <lacht> dat is heel lief, maar ik heb echt enorm veel. Je hebt er echt gewoon te veel. Ik heb er te veel ja. Hoeveel heb je zo ongeveer? Uh, oude. Ja. Echte oude, antieke. Uh... Ik, ik heb er van veel kijkers, die sturen ze op en dat daar dus kost. En daar verzamelen ze, ik denk, honderden. Mai, ja. kun je ook eens in... Ik heb zelf thuis een grote kookboekencollectie. Ah ja, oké. Okay. Ja, dat blijf ik nog kopen. Oké, okay, lieve luisteraar, uh, denk even na. Zouden Jeroen en ik op reis kunnen of niet? Zometeen gaat hij een antwoord geven. Je mag het al even delen in de app van Radio 2. Waarom wel of waarom niet? Maar... Kim van onze live van op het huwelijk van Thibaut Courtois. Ah ja, die is onderweg naar het huwelijk, vandaar dat jij hier zit Jeroen. Okay. En je kan nu even meekijken in de app van Radio 2 of live op VRT1, want daar staat ze gewoon op een zeiljacht in de blauwe lucht. Ja, Kim van Onze, goedemorgen. Goedemorgen. Zeg, vertel eens, waar sta je precies nu? Ja, ik zit eigenlijk uh, op een zeilboot, te dobberen in het midden van de zee. Ik ben onderweg. Ja, dat doe je natuurlijk niet op een gokaar of zo. Dus het is uh, meer in stijl van op een zeilboot. Ja. Dus ik zal je even laten meegenieten van het zicht. Oh mijn god, mooi. <lacht> ja, we mogen natuurlijk niet zeggen waar je op dit moment zit, maar het is wel ergens, uh, ergens in een zee waar het mooi weer is. Ja, het is hier uh, ja, heel mooi. Je hoort het, het klotsende geluid van de zee is heel kalm. Ja. Uh, je ziet, zoals bij jullie, staat er hier ook wel een klein windje, maar het is te doen. Hoor. Oh, ik zie dat je het heel lastig hebt, Kim van Ja, ons. ja. oh je ja. ziet zo af. Maar vooral, Kim, heb jij intussen de, de kersverse, of oh, bijna de kersverse bruidegom, uh, Thibaut intussen al ontmoet, of uh, is het nog zover niet? Ik heb hem nog niet gezien. Nee. ik nee. heb hem ook nog niet gezien met een kapiteinspet uh, ergens? Uh... Nee, daar. Sorry. Sorry, ik kon hem even niet ja. laten liggen, natuurlijk. Ik gedraag me, ik gedraag me. Maar goed, dus uh, je zit daar op zee. O, ja. en, en vandaag gewoon een heel dag varen, of hoe gaat dat? Ja, vandaag gaan we varen, morgen ook nog, naar een bestemming. Waar oh, heb nog serieus hm. te doen... Ja, er is intussen heel veel wind in jouw oren aan het kruipen, maar dat is niet erg. Uh, als je er bent, hou ons op de hoogte. We zijn zeer benieuwd, want we mogen natuurlijk niet zeggen waar het huwelijk plaatsvindt. Waar zou jij. Waar zou jij... Waarom mag je dat niet zeggen? Ah, het... ah ja, privacy voor die huwelijk. Privacy kort, wat... voor die huwelijk, wat... okay. Waar denk je dat hij gaat trouwen? enige idee? Geen idee. Ibiza? Gokje. Ibiza, ben is... je onderweg naar Ibiza, Kim? Ja, dat is een beetje we gaan hier in dus uh, geen idee. Geen idee, nee. Het zou zomaar kunnen. Kim, tot morgen, hè. dan uh, horen we elkaar terug. Komt goed. Tot morgen. Jojo. Dag. Waar zijn jullie getrouwd, eigenlijk? Uh, in Leuven. Leuven gewoon in Leuven, ja, ja, oh, ja, absoluut. En een mooi feest gegeven in Brussel. Tien jaar geleden al. Ja, joh. tien jaar geleden. Amai, en welke dag was dat? Uh, uh, uh. Uh, 22 augustus. man, on, dat meen niet je, dat je dat niet meer weet. Nee, nee ik was even, even in de uh, Ja, 22 oh. augustus. Dus ja, ja. Dan is 10 jaar geleden. 20 augustus 20 augustus, Zei nee, 22. 22 nee. Alles sinds ik ben 20 jaar samen en 10 jaar getrouwd. Dat is. Niet. <laughs> Goed, dat als is... Stefan niet aan het luisteren is, hij weet het niet meer. Hij weet... Jawel, jawel jawel. Jawel schatje, jawel schatje. Jawel, jawel. Ik weet het wel nee. Zijn uw schatje tegen me? Lekker? Nee, nee, ik was naar mijn vrouw toe. Mocht tegen mij ja, ook. Me rijker dan een kool.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 ik zat hier en verklap het mij. Ja? Ik reed onlangs uh, op weg naar de zee en, ik, en uh, ze zaten achter mij. Bart, Bart en, en uh, Luc. En we hebben naar elkaar wat uh, Kijk. gezwaaid. Het was een lieve mensen. En, uh, maar top, top, ja, ja, topsong. Echt, absoluut, ja. hè. Wat? wat is jouw geheim? Ja, je zingt het mee, hè? Ja. Het zou zomaar een zomerhit kunnen worden. Binnenkort weten we of die er kansen voor maakt. Nu, we hadden een beetje een genom moment daarnet. Ja, ja, sorry. Want ik vroeg jou wanneer uh, ben je tien jaar getrouwd dit jaar. En je zei, welke data... 22 augustus. Of is hij ook 20 augustus? En dan zeg ik ook 20 augustus. Goedemorgen, mevrouw Jeroen Meus. <laughs> Stefanie, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, en wat had jij meteen gestuurd, ja. Stefanie? 10 augustus, hè? Tuurlijk. 10 augustus. 10 augustus. Ja. Sorry, schatje. Wat vind je dan nu van dat hij dat niet weet, Stefanie? Ah, wel, werkt schiet wel, maar ja, kijk, dat zal wel nerveus zijn. Misschien 22 oké. augustus is dat de dag dat ik je heb leren kennen. <lacht> <lacht> Ooit, twintig ah, ja. jaar geleden. <lacht> Hoe kan hij het goed maken, Stefanie? Oh, kijk, dat wist hem altijd even. Oh, gaat dat zo? Rap. <lacht> zeg maar, ik merk wel dat hij nog niet het plannen heeft om het te vieren, die tien jaar. Heb jij een voorstel? Oh, wel nee, ja. Nee, ik zou graag wel eens een beetje een feesten doen of zo. Maar ja, ik weet het eigenlijk niet op vakantie, op een weekendje weg. Kijk, Mag jij je verrassen? En ik, ik ga, ga jij dan meeschatten. <lacht> Ik, ik heb al gehoord, uh, dat je met mijn vriend. Uh, nee, nee, nee. Uh, nee we hadden een beetje een plan om een feestje te geven. Een beetje een plan. het is nog niet ja. concreet. Nee, oké. Okay. Het plan rijpt. Zeker ja. na deze dolle uitspraken. Ja, kijk. Stefanie, die ja. kan ik er niet meer onder Geniet nog van Radio 2 en vooral van je man en je zoon natuurlijk. Fijne op Dankjewel. Dag, schaamt tot ziens. beetje. Ik zeg koffie. Ik zeg koffie. Really wanna ah. If you want my future, forget my past. Don't you think about that? Now you know how I feel. Yeah. Say you could handle my love. Euphory, Are you for me I won't be hasty. I'll give you a try. If you really bug me, then I'll say goodbye. Yeah, I'll tell you what I want, what I really, really want. Don't so tell me what you want, what you really, really want. I wanna, I wanna, I wanna, I wanna, I wanna, I wanna really, really, really wanna say so, this, so, so. If you wanna be my lover, you gotta get with my friend.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 Spice Girls en Wannabe. Ik ga op reis en ik neem mee Jeroen Neus. Oh, Baja, dat zullen we nog wel zien. Um, Kim is even op reis, vandaar dat jij hier vandaag zit. Morgen DJ Kim De Brie, die van Radio 2. Ja. Makkelijk ook een Kim, kan het niet missen. En uh, het mooie is, ik wist dat niet, jouw mama die, uh, en jouw papa die hebben allebei in het onderwijs gestaan. Ja, klopt. Ik heb nog een goede tip voor jou. Als je zelf, ja, zelf bijvoorbeeld nog in het onderwijs zou willen kruipen... zo. Onze Sharon van Radio 2 gaat tijdens An en Daan, dus rond de uur of tien, gaat op zoek naar de pra praktijkleerkracht van het jaar. En ze gaat zelf even proberen om te zien Wat zou ik nog graag doen. Lesgeven? Ja, praktijkleraar. Ah ja. Om terug te geven wat ik zelf heb gekregen. Ah ja, waarom? Ja, dus dat dat... Ik, ja denk dat, denk, ik zit er veel over te denken. In Portugal? Ja, nee. Met een man of een ja, vrouw, dat zien we dan wel weer. <lacht> Daarvoor moest je een uur geleden luisteren. Zeg maar, um, Jeroen Meus, het was ontzettend gezellig. Ja, we dank wel een, voor een, de uitnodiging. We hebben even een belangrijke poll gedaan op onze Instagram. 87% zegt ja en 13% zegt nee. Uh, het was de vraag, kan Peter van der Veijeren samen met Jeroen Meus op reis gaan? Dus de meerderheid zegt ja. Uh, sommigen zeggen dat niet. Nee, sorry, ik ben mis. Nee, Het nee. Was, ja, nee, nee, mensen gevraagd, van, zou je met Jeroen Meus op reis willen gaan? Dus toch de meesten wel. De meesten wel, ja. ja. En dan ja die, vraag... hebben, uh, die, die hebben dan een privé-kok mee, hè? de verzorgeneren die waarschijnlijk. Hè? Uh -huh. Ik weet wel, ik ben ooit met Jeroen eens op reis geweest, maar dat is lang geleden. Oh. Jawel, we zijn samen. Op Snowcase met Studio Brussel. En uh, toen, ja, toen maakte Jeroen af en toe ook eten klaar. En had ook een bijnaam. Weet je die nog? Kokske bak. Kokske zat. Ah ja, nee, nee. <laughs> dat is lang geleden. Is lang geleden man. Dat, is, dat is meer dan twintig jaar geleden. Dat is twintig jaar geleden, denk ik. Wat denken? Zouden wij samen op reis kunnen gaan, Jeroen? Of blijven we beter thuis? Nee, we gaan dus samen op reis. Absoluut, Siso. Hoi. Hij heeft ja gezegd. Zeker, zeker. Komt helemaal goed. Vond ik ontzettend gezellig, Jeroen Meus. Dank wel dat je er was. Heel was graag Dank je wel voor de uitnodiging. Komt helemaal goed. Dus morgen, Kim de Brie bij ons hier. Radio 2 gaat gewoon lekker door natuurlijk. Zometeen om negen uur met inspecteur Sven. Ja. Wie uh, of wat ga je ons we willen We gaan leren? het over sauzen hebben. Heel veel sauzen hebben we nodig. De zomer is begonnen, we hebben sauzen nodig bij de barbecue. Je kan die zelf maken, denk ik. Ja, ja. Jeroen ja. heeft dat uh, waarschijnlijk al gedaan. Of constant gedaan, maar met die sauzen die zo nog in de koelkast staan, hoe lang mag je die eigenlijk bewaren? Ik eet die gewoon op. Uh, ik, ik kijk nooit naar die datum, maar is hey. het wel veilig? Ja, die blijven zo lang goed. Zo ketchup en mayonaise. Ik heb ook een aardige collectie uh, in de kast staan. Dus wordt dat slecht? Dat wordt blijkbaar wel slecht. Maar er staat wel een datum op, dus we gaan eens vandaag checken. Mo moeten we er eigenlijk ja, mee gaan houden? Zeker en hoe komt dat dat die zo, goed lang, uh, zo lang goed blijven? We gaan nu even naar je frigo. Maak <laughs> ja, een foto van ja, al die rare cool, stout he. die erin staan. En ook van de vervaldatum. Mag je, mag je delen in de app van Radio mag 2. Erbij. Zometeen de oplossingen bij de inspecteur om 9 uur.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 Samen met Toerisme Scheldeland en Radio 2. Op 7, 8 en 9 juli kunnen we weer genieten van Navierbolg. Het gezelligste driedaagse folk-rock- en kleinkunstfestival van de Kempen in Vorselaar. Feest mee met onder andere Ten cc Lies, The Gypsy Kings, The Tinky Toys, Vive Lafette, Stijn Meuris, Stan van Samang met een 60-koppig orkest, de exclusieve hommage aan Chef van Uitzel en de Ordaan van Oevo Natalia. Navierbolg, op 7, 8 en 9 juli in Vorselaar. Info en tickets op navierbolg.be bolgbe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 De zomer is vandaag officieel. Het eerste waaraan ik dan denk, sausen voor bij de barbecue. Geef toe, vreemde kronkel, maar zometeen, hoe lang kan je die bewaren?